Zondag 23 april 2017. Dit is de Batavieren podcast. In deze aflevering een verslag van onze borrel op vrijdag 21 april in Amsterdam. Onze redactielid Jurjaan Mulder heeft hier een aantal gasten... En een aantal van onze redactieleden geïnterviewd over een palet van onderwerpen. Geniet ervan. Goeie Goedenavond, beste mensen. We zijn hier bij de Vieren Lenteborrel bij de bekeerde zuster te Amsterdam. Goedavond. Goedavond, ja. Ik ben hier met, uh, ik ben hier met Massimo voor de e als eerste interview. Maar ik ga eerst nog wat over mezelf vertellen. En uh, over wat er staat. Ja. Nou, is ze de bekeerde zuster. Ik weet niet waarom ze de bekeerde zuster heeft. Maar ik vermoed... Dat de hele stoute zuster was nou, ik vermoed dat ze van het katholicisme naar het alcoholisme is overgestapt. <laughs> het is een Am Amsterdamse stoombierbrouwerij is dit, hè? Heerlijk. Ik zit hier met, uh, met senior Batavier uh, hoofdredacteur Sander van Luyt. En uh, de hele gang is aanwezig. Nou, want we gaan er uh, we gaan lekker ouwe over dingen. Ik ben uh, Jurjaan. Ook wel bekend als Henk? Ook bekend als Henk op de woensdagen. <laughs> um, ik, ben, ik ben geïntroduceerd als de huishistoricus. Maar uh, dat wordt in de vorige aflevering waar ik zit nog ook benoemd. Ik weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. Mensen, men dacht dat ik de historicus was. Je ziet er historisch uit. Ik zie er historisch uit Is de conclusie gegeven. De stijl is vervlogen. Nee. Is tijdloos. Ja, dan moet Je dan moet je af en toe weer een impuls krijgen. En uh, ik ben een martelaar, Probeer meerdere, meerdere dingen. En, uh, Zie je echt even van onze gasten blikken trekken? Dat, uh, volgende keer moeten we een video erbij doen denk ik. Volgende, ja, eh, want wij hebben het idee om vlogs gaan maken misschien. Oh jee. moet ik dat nog niet zeggen. Ja, treit vlogs. Nee, geen treit, ja een soort van. Mag dat er met de FOMA van mag staan. Dit, dat mag je zeggen, ja. Oké. Okay. voor je het nou. weet kom je in AD terecht. Hè. Ja. Nou ja. Um, ik wil helemaal niet geen We hebben een leuk, leuk plan om het te gaan maken in uh, musea en daar uh, de moderne kunst belachelijk te maken. <laughs> Slater en ik als de cultuurkenners uh, van de game. Stedelijk Museum uh, staat er nummer 1 Stedelijk Museum, Amsterdam Museum is ook uh, best wel uh, kukkwartig. En um, Stroopmuseum is, is, is al lang verpest. Dat uh, is trouwens ook iets wat onze aandacht... Uh, wat dan? Dat, het zou een lantaarnpaal oh. kunnen zijn. <laughs> <laughs> nou ja, over, over mezelf, om dat even van de kaart te krijgen. Ik uh, studeer nu cultureel erfgoed en ik loop stage met IESG, een enorm links bolwerk met alle oude communisten en anarchisten. En, uh, de sfeer is, blijft hangen in de jaren, jaren tachtig denk ik, een beetje 89. Voor die mensen daar is het communistische... <laughs> Uh, downfall is, is, niet, bekend. is, een, is, een, is een niet bekend. Het is een beetje goed bij in uh, daar, hè? Maar dat maakt het wel interessant. Vind het wel interessant. Denk je je zit nog steeds, uh, ja, je leert nog steeds veel. Het is heel politiek klaar. Je zit in het Hol van de Leeuw. Ik vind het moeilijk om een serieus gesprek te voeren hier. ik Maar het is een gezellige avond. Nou ja, dat doe ik dus. En ik ga volgend jaar politiek studeren. Um, je nou, had een, uh, een kleurig palet aan onderwerpen, begrepen. ik? Ik had een kleurig palet aan onderwerpen. Ja, ik heb hem goed voorbereid houden. Um, ik wil namelijk uh, de borrelgangers lastigvallen met een uh, drietal aan vragen. Eentje over de Nederlandse politiek, geopolitiek en persoonlijk. En dan hoop ik dat er een goed gesprek uitkomt. Um, dan eerst de eerste vragen. Die zijn we leuk om even in het geheel te stellen. Inclusief het lentethema, want het is wel de lentevorm natuurlijk. De eerste vraag is. De stemmers in Nederland hebben de politiek omgeploegd. Met deze ongerulde aarde moeten wij het, het de komende vier jaar doen. Wat vind jij tot nu toe van het formatieproces en hoe vruchtbaar denk je dat deze front is? De tweede vraag is. Trump Veel te ingewikkeld is. Nee, maar dat is een mooi begin. Een mooi woord. Ik kan hem aan. Trump wordt het baasje op het moment dat de Arabische lente haar vruchten lange wegen laten <laughs> rijden. Deze vruchten lijken erg giftig. En alle grote machten zijn als wilde Aap deze zich vruchten vruchten elkaar aan het smijten. Uh, Trump heeft zich ook gemengd voor, de wolf nasleep van de Arabische. Eén vraagje, zou het niet handig zijn als de eerste vraag stelt dan antwoord geef? En je dan naar de volgende vraag staat. Ja, maar ik ben ze nu nog geheel aan het uitleggen. En zo heb ik een hele simpele versie zonder al die kant te Verboorden. Maar het is om zo het lente te trainen. maakt het voor de, jou wat simpeler, ja. Massimo. ik ben eens een intelligente heer. Laatste vraag, we uh, zitten nu in het saai seizoen. Welke één jaar gewassen wil jij deze herfst overstaan? De en uh, uh, dat komt in principe neer op de vraag, uh, je wel, uh, heb je mooie plannen waar je ja, deze zomer dan naar uitkijkt? Waar de uit de je nu al bent. Laat ik eigenlijk met die vraag beginnen, Massimo. Maar eerst, vertel wat over jezelf eigenlijk uh, meestal etalen. Ik ben 18 jaar oud. Ik woon al in Tilburg. Um, ik heb dit jaar heb ik een studie architectuurbouwkunde geaborteerd, maar bij mij tot leven gekomen. Gesanneerd mij tot mijn grote spijt. Ja. Ehm het startte studie maar Punt, uh, nu kwamen uh, het, het kwam niet je overeen met wat de heer Rutte van mij verwachtte, helaas. Ja, een dus, uh, ja. ah. oh dus nu doe ik een soort tussenjaartjes, zou je het kunnen beschrijven. Voor, de, voor zover de lengte omschreven kan worden met het begrip jaar. Uh, dat betekent. Uh, dat betekent dat ik uh, actief ben met mijn hobby's vooral, dus dat zijn sportpolitiek. Wat voor sport? Uh, sport uh, en ik werk ook een beetje, maar daar geniet ik in de hand van. Oké, okay, werk je ja, zelfs. Ik, uh, sporten, jeetje. Nou, ik hou wel van hardlopen, ik hou vooral van veldrijden. Veldrijden? Ja. En dat is? Dat ja. is wielrennen, maar dan in de bossen. Oké, buurrennen, sporten. Het is wel heftig, zwaar. De griffen echt doen ook altijd fijn. Uitdagen, um, van, uh, ja. En uh, het sportschool kijken, ja, inderdaad. Ik ben wel verblagd om binnenkort te gaan boksen. Oh leuk. Ik, ik moet iets met mijn tijd gaan. Ja, en ehm um, ja. nou, laat ik met de eerste uh, vraag uh, binnenvallen. Of, ja, um, heb je deze zomer een bijzonder plan waar uh, bij je om uh, te mee te te bezig bent en uitkijkt? Wat doe. voor een uh, prachtig eenjarig was ja, heb jij uh, al, uh, voor uh, jezelf? Ja, dagen, om af, om, om, om. Uh, nou, ik. heb op dit moment nog geen specifieke plannen voor de zomer. Omdat dat, dat, dat heel afhankelijk Schip, is van ik. het uh, behalen van mijn rijbewijs, of niet. Uh, dus ik probeer het oh, me heel spontaan. Ik ben heel druk bezig met het halen van mijn rijbewijs. Ja. Dat is een, uh, ja, dan ga ik ook is intensief. En de groep. ook probeer ik me voor te bereiden om mijn studie die ik vorig jaar oh gehad had. Dat doe ik door calculus te oefenen en uh, moeilijke vakken als mechanica en dynamica nog eens door te nemen. Hey, dat is goed zelfs studie uh, En ja. hey, dat is heel leuk, je weer... Uh... Uh, maar wat zou je met die auto willen doen wat? dan? Je zwaart praten. Ik zou mij verplaatsen. Van start, start van door tot door, van uh, land tot land. Uh, <laughs> ja, ja. Dat is een heel vage plan, je dus wie weet wat de techniek ons nog brengt, nee, best, uh, Ja, op reis gaan lijkt me heel leuk. Maar het uh, bezit van een rijbewijs lijkt me enorm handig. Dus dan uh, heb uh, ik ook eindelijk een excuus om uh, een automobiel te kopen. Is dat is een kostbare zaak. Dat zou ik wel eh Ja. Oké, want het zijn. ook, toch jammer zijn als het auto mee. Aan te klussen. Daar ja. heb je ja. eigenlijk weinig aan als je een ja. Nee, ik heb een goede vriend en die is helemaal motorgek. die ja. is helemaal van de all en de paarse ontwikkeling in de, oh, de basketbal club knelt zeer bescheiden redacteur erbij en hij is ja dat had ik gezien ja hij is dat all van, of the uh, sudden is ja. toen op een met een lekke band is gestrand uh, ja, voor een motorzaak en ja. toen daar achter en ja, dan heb je vaak je daar moet je gaan, gaan kijken voor ja. elke je activiteit ja. en ja. toen vroeg ze nou wil ja. je hou je ervan Kan je wat wil je doen nog deze en nu de studie prachtig is ja ja verhaal. Hij ja ja het ja, dat is leuk. Dan gaan we wegvliegen op ja. Ja. ja, is Helaas zijn mijn zomerplanten nu niet erg concreet. En dat is al afhankelijk van een paar variabelen ja, die zich ja. oh, te kort termijn in zullen vullen. Het ligt natuurlijk wel een beetje noorden. Oké, dat is een... Snel brandvoetbaan. Nu ga ik voor, naar de uh, ja. binnenlands politiek. Ja, alleen de echte dagvieren. Ja, je reist al Dat is helemaal jouw... Wat verwacht jij dus, Iedereen van mag polen, voor, Maar ik ja. bedoel... Nou, het spelletje wat nu speelt. Vrede. Vrede. Vrede. Ja. Ja. We hebben echt... Groen rechts. Het groen rechts realiteitsrecht. Alles is gewoon... Ja, Dat het ook nog lang zal uh, leven. Van de Omdat, ja, als je realistisch <laughs> kijkt, maar wat is het enige waar ja, het, bier het halen, uh, van binnen de huidige Nederlandse politiek, dan is dat de EU. We dingen we op nationaal, we te Europees, tussen is. Op Brussel is niet groot. Ik ga nog even daar zitten. Dat zijn de dingen waar ik net op staan moet ja. vallen. Dat, dat, zijn, dat zijn onderwerpen die... Graag uit de weg gegaan worden. En met deze coalitiebesprekingen is uh, de EU. Met deze besprekingen zal de. En de uitkomst van deze besprekingen zal de EU de enige entiteit zijn die uh, de komende vier jaar overleeft. In tot. Uh, de Nederlandse staat en zijn maatschappelijk lichaam, wat enorm zal leiden onder dit uh, ja, paradoxaal inzien. En wat vind je dan van uh, het groene gedeelte van het alles? Uh, denk je dat, als we gaan zoeken, want ik, vind, ik, ik denk dat ik het ermee eens kan zijn dat ik het een verschrikkelijk vooruitzicht vind, groenrecht, als in de coalitie. Yeah. Maar, als je bijvoorbeeld een... Jort uh, Kelder die heeft het er ook eens over gehad. Het idee groen rechts aan zich. Dus gewoon liberaal rechts uitgangspunt, maar met groene aspecten. Is wel waar we naartoe moeten. Dat, dat denkt Jort Kelder bijvoorbeeld. En ik zie dat... Um, oh, wow, je bent van hier. Ik zie dat niet als een heel slecht. Als ik... Uh, dat het een jonge naïviteit is, maar uh, ik, denk, ik denk wel dat we aan het milieu en aan onze uh, grondstoffen moeten denken, want dat is, daar, daar is de zekerheid van de Maar wat denk jij daar? Daar twijfel ik niet aan. Ik denk ook dat, uh, dat, uh, dat ook de windmolens deze vier jaar goed door zullen komen. Um, dat is echt niet waar de, waarmee, jij, waarmee Nederland gered wordt. Waarmee het Nederlandse klimaat, zijn grond, zijn uh, natuur, uh, het hele biologische lichaam gered wordt. Omdat uh, ik denk dat er veel meer concrete maatregelen nodig En wat we nu zien, nu zien wij uh, het groenbeleid dat op dit moment doorgevoerd zal worden, is vormgegeven, zal vormgegeven zijn door de lobbyisten van de VVD. Dus wellicht komen er wat dingen voor, van GroenLinks doorheen. Maar ook die zullen getekend zijn door het lobbyisme van de VVD. Ook zie je, dat zie je ook terug in de enorme liefde voor windmolens die heerst in de uh, vier partijen die op dit moment aan de, de coalitieonderhandelingen deelnemen. Wat volgens mij zeer teleurstellend is, omdat er... Vele malen superieure alternatieven voor handen zijn, die echter niet zo geliefd zijn door multinationals. Die uiteindelijk toch de lobbyisten. De staalindustrie of Nou, Het is tegenwoordig wel voor glasvezel gemaakt. Dus dat... Pardon? Ja, windmolens zijn niet meer van staal. hebben we geleerd. Maar dat maakt ze wel wat een stuk minder recyclebaar. Oh. Ja. Want, ja, dat kan je niet zomaar omsmelten. Nee, precies. Uit uh, een glasvezel is een epoxy. En dat betekent dus waarschijnlijk dat je één of één, twee stoffen samen moet gooien en die reageren dan. Ja, om die reactie te inverteren, dan uh, we hebben we heel veel verder. En dat is ja. eigenlijk niet rendabel. Het is gewoon afval. Het is afval, rechtop. Misschien zouden we er een wegen van kunnen maken. Dat idee heb ik iemand of ooit je horen je op een film maakt ja, en overen. het opnieuw um, dus Dat kan. Ja, maar die, die mist uh, de structurele rigiditeit die juist glasvezel onderscheidt van andere stoffen. Dus dit uh, woont niet helaas. Je kunt het ook opwarmen en dan gebeurt er eigenlijk niets mee. Het verneukt om het heel subtiel te zeggen. Dus ik denk we kunnen veel beter investeren in uh, andere vormen van groene energie die ook veel rendabeler zijn als je kijkt naar de praktijk. Dat ze werkelijk meer opleveren dan ze kosten. Um, nou, getijden, opwekken met getijden Bijvoorbeeld zonnepanelen Daar ligt een enorm potentieel in ja. ligt, weet je, Als jij een windmolen wil onderhouden Dan moet jij tientallen meters de lucht in Om wat WD-40 op de elektromotor te spuiten Terwijl een zonnepaneel heeft veel minder onderhoud nodig dat, uh, Dus de kosten zijn ook veel lager Aan de andere kant heeft een zonnepaneel uh, zeldzaam silicium nodig, dus ook daar moet iets aan worden gedaan worden. Ja, te denken, ja. Ja. dus ook, Maar dat onderzoek daarna zou juist gestimuleerd worden. Ik denk dat wanneer dat onderzoek succesvol is, dat je een veel grotere bijdrage leeft aan het milieu dan, uh, dan wanneer je investeert in windmolens. Ja, bijvoorbeeld. Dat is alternatief. Uh... Het is een grondstof voor het effect dat ze willen bereiken. Ja. Zo zo. En als je geld steekt in onderzoek in plaats van in windmolens, dan verkrijg je ook een.. Uh, het heeft ook op internationaal niveau veel meer effect. Want dat kun je exporteren, daar verdien je dus geld aan. De, de informatie, de kennis die je vergaart bij zo'n onderzoek. En het uh, weet het een stuk zinnigere stappen moeten zetten. Ja. En wanneer het succesvol is, zet je een stap vooruit. Terwijl nu blijven hangen bij de techniek die we hebben. En die, die schiet tekort En daarom is onderzoek juist heel belangrijk. ja even dat zullen we Laat even terugstappen, coalitie vormen. Wat voor een alternatieve coalitie zou jij zinniger vinden nu? Of ben jij van de school dat je denkt. laten we maar hopen dat ze zo snel mogelijk instort. en dan kunnen we proberen wat moois van te bouwen. Um, ja, eerlijk gezegd zie ik met de huidige. het is wel de meest stabiele coalitie die je, je voor kunt stellen, denk ik. Juist omdat die. Dat alle partijen die daar aan deelnemen sterk pro-EU zijn. Um, dus wanneer dit in elkaar zou starten en ze er iets nieuws van zouden, zouden proberen te brouwen, dan zit je misschien met de Christenunie. Maar ja, eentje, er kan iemand bij de VVD weglopen, kan hij kan bij het CDA weglopen. Als die anti-EU zijn, dan heb je meteen heel wat kramp, uh, omdat die coalitie een veel kleinere meerderheid heeft. Maar ik bedoel, het instort eigenlijk gewoon het hele boel, het hele boel, gewoon dat, dat verkiezingen opnieuw. Oh, hè, verkiezingen. Ja, nou, dat, dit lijkt, lijkt mij, e ik denk dat het ligt eraan, dat is afhankelijk van de manier waarop het instort. Want wanneer het instort in de manier dat, uh, dat, uh, wanneer het instort juist omdat, net als reden de EU, dan, misschien zie je dan nogal die vonk, in het electoraat van besef dat de EU niet de oplossing is en juist die anti-EU verschuiving die werkelijk uh, broodnodig is in de Nederlandse politiek uh, dus als het zo zou instorten dan zou ik er wel zeer tevreden mee zijn dan ik ook hoopvol naar de toekomstige verkiezingen ja ik denk ook zoiets van ik weet niet wat dit gaat worden. Ik denk dat het wel een uh, bestuurswaardige club is die er zit. Uh, bijvoorbeeld een PVV heb ik zelf zoiets. Nee, die met... kunnen niet regeren. Nee, nee, nee, nee. Precies. PVV heeft gewoon niet de competentie. en De mensen waar je ook in gelooft. Dat je ideologie ook is. Je moet in de eerste plaats kunnen besturen. En dat kan de PVV niet. Nee. En, en, uh, dat en zie dat... je ook terug in dat Wilders uh, zijn... Co uh, collega-kamerleden eigenlijk geen spreekrecht geeft Ja, alleen Bosma. Uh, ja, die, nou, dat... die is wel slim, maar die zit met zijn hoofd enorm in de wolken, die zou ook een beetje... Nee, ik begrijp, dat begrijp ik wel, maar ja uh, dus die, die soevereiniteit, die vertrouwt hij die, zijn collega's niet toe en juist die soevereiniteit is nodig, wanneer, is nodig wanneer je ministerposten gaat vervullen ja precies, je moet ook durven delegeren, een mandaat geven aan een ander, anders ben je een inefficiënte alleenheerser. Helaas is dat het geval bij uh, de pdr Ja. vind ik tenminste. Uh, nou, genoeg daarover. Uh, de, vraag, de laatste vraag. Is het volgens jou goed dat Trump zich mengt in het Midden-Oosten? Um, mijn steun aan Trump was uh, grotendeels gebaseerd op zijn belofte met zijn handen van het Midden-Oosten af te blijven. Ik denk dat je daaruit ook wel de conclusie kunt trekken dat, de, dat zijn interventie in Syrië... Niet door jou op prijs gesteld. Absoluut niet. Integendeel. Ja, wat ik, als... dat ik, daar, uh, wat, wat ik wel kan vond. Ja. Dus, uh, ja, okay. ja, ik dat vind het ook heel prachtig. heeft mij een zeer teleurgesteld. Ik denk dat het het uh, natuurlijk gevolg is van uh, de, de belangen en de machtsveranderingen. Ja. Ik, ik denk aan de andere kant ook niet dat hij echt een alternatief heeft gehad. Nee, ja, want je moet je vaak op de regels van, van het bezitten en het behouden van macht en even niet. Moet je in dat soort conflicten mengen om jou? Ik denk ook dat er heel veel druk op me heeft gestaan voor het, op het, uh, om dit besluit te nemen. En juist dat die druk doorslaggevend is geweest. Je zou ziet, ziet ook wel dat zijn dochter, die had een cruciale rol hierin. Ja, die is dan weer goed bevriend met Jared Kushner. Uh, nee, die, heeft, pardon, die is getrouwd met Jared Kushner. Die wordt nu ook steeds meer als adviseur naar voren gebracht. Die heeft een veel meer interventionistische politiek. Terwijl... Uh, Bannon, die voorheen zeer prominent was, die wordt steeds verder naar achter geschoven. En die is juist ja, heel trouw aan dat anti-interventionistische ideaal. Ja, hij is, een, hij is een hardline ideoloog. Ja, en uh, dat vind ik jammer, werkelijk. Oh, sorry. Um, pardon? Heeft deze man? Ja, Hij oh, heeft ja. oh. nee. nee, een zwaard, een ja, En ja. liep ja. ja. met een mooie man. met mooie attributen. Ja. Oh, ja. dat klinkt hartstikke gay, maar dat moet voor de luisteraar. Maar, uh, ja. Af en ja. Waar waren we? Ik denk dat we waren bij uh, Trump's interventiepolitiek oh, ja. en het, de rol van Jared uh, Kushner en George Soros. Er één lichtpuntje in. En dat lichtpuntje is, is dat het een bepaalde onzekerheid weghaalt. Um, die je in eerste instantie niet zou bedenken, misschien. Namelijk. Um, iedereen was bang dat Trump een soort alleenheerser zou worden, dat ja. Trump een soort van alle macht en uh, niet ongeremd door wie dan ook. Maar je ziet nu toch dat, dat, dat je als leider vaak, zeker in een rechtsstaat als Amerika, gebonden bent aan de omgeving waarbinnen je opereert. Aan de mensen die om je heen zitten, die ook belangen hebben en ook macht. Um, dus je hebt een bewijs dat, dat hij eigenlijk niet ongeremd, dat zou voor zijn tegenstanders een opluchting moeten zijn, denk ik. Niet dan? Uh, nou ja, dat ligt eraan in welke richting hij niet ongeremd is. Want als jij bedoelt, ja, hij is ongeremd, dus hij schiet... 59 raketten op uh, Syrië. Ik denk niet dat dat is wat we zoeken, dat ongeremdheid. Nee, nee, hij is, hij is geremd omdat hij juist bepaalde ideeën had die mensen tegenhielden. Um, zoals dat niet integreren. Maar er zijn anderen die wilden het alsnog en die hebben, daarop, die hebben, die hebben daar rekening mee gehouden. <laughs> En die eisen dat hij toch dingen doet waar hij in eerste instantie geen zin in had. Is <laughs> dat wat ik bedoel? Dus hij, moet, hij wordt anderen, anderen bepalen voor hem wat, wat er zo gaat gebeuren in, in hele grote. Ja, maar ja, maar dat, dat zou eerder betekenen dat hij de foute mensen heeft verkozen om nou, een bepaalde je, positie je te. Niet met je... Je bent in de eerste plaats beperkt dat je, dat je ook andere vaardige mensen op plekken moet zetten die het misschien met je oneens zijn. En er zijn ook posities die blijven staan en die hebben ook belang. Nee, dat klopt. Maar geen Jared in. Kushner en uh, Ivanka Trump. Ja, Ivanka, daar kan hij eigenlijk niets aan doen, maar Jared Kushner had echt geen adviserende rol. Uh, uiteindelijk is het Ivanka Trump geweest om uh, te lobbyen voor deze aanval. Dat is, uh, dat is bekend, dat dus heeft het uh, in een interview toegegeven, uh, voor zover ik me kan herinneren. Uh, dat maakt hem juist kwetsbaar, denk ik, als hij zo gevoelig is voor uh, indirect lobbyisme door zijn familie. Ook Jared Kushner bleek toch redelijk uh, hechte banden met soros te onderhouden. Ja, dat was eigenlijk juist... De, ja, precies. Dat was juist de monarch die Trump beloofde te verslaan. Dat nou, betekent omdat, ja, daar, dat hij daar zwak voor is? Of ik, kan, ik denk dat je het ook kan interpreteren als, als dus een bewijs dat hij niet uh, uh, onbeperkte macht heeft denk je echt dat hij dit wilt? ik denk niet dat dit uh, overeenkomt met zijn uh, ideologie ik denk, in te ik denk juist dat dit een uh, haak staat op mijn ideologie en dat hij dit met tegenzin heeft gedaan ik ga nu meer over de missionair van op dit moment in dat geval dan een, uh, een meevaller voor de tegen, tegenpartij, een, een punt van, uh, punt van bezinning, een reassessment voor rechts denk ik. Een beetje hmm? Het is juist het rechts wat hem gesteund heeft. Uh, Matteo Salvini, Jenny Baudet. Nigel Farage, keuren deze aanval van hem af. Nee, maar het is ook goed dat, dat zij dat durven. Toen wijst ook weer dat het onafhankelijk denkende figuren zijn. Die, uh, die niet volgens... Uh, de ideologische dogma's uh, aan de hand nou ja, eigenlijk wel maar ze zijn geen cult persoonvolgers ja, ze zijn ideeënvolgers en ik denk dat dat veel beter is omdat, dat stelt mij gerust in het rechts wat ik steun maar dat stelt mij teleur in het rechts wat ik steun dan. namelijk dat van Trump dat is een, denk ik een prachtig einde voor het interview ik vond het hele mooie woorden dank je ik bedank jou. Ik dank jou ook voor dit interview. Fijne avond nog. Jij ook. En we gaan nog lekker bietjes erin. Ja, proost. Proost. Nou, we zijn nu met uh, Lars Benting, toch? Uh -huh. Lars Benting. En uh, mijn sidekick, Paul Joseph Watson. Juist. Paul Joseph Watson. Uh, en zijn Nederlandse pseudoniem is? Paul uh, Baalman. Paul Baal. Maar dat en, is een en, pseudonyme, Dat, dat pseudonyme. is waar zo'n een pseudoniem natuurlijk. Het is Joseph Watson waar je, mee, uh, waar je nu aan het luisteren bent. Onthoud dat. Um, hij is vanaf nu mijn sidekick. En misschien wisselend nog Wim, maar dat zien we wel. Hij uh, is lekker aan het bier aan het drinken. Maar dat mag ook. Daar zijn we hier voor. Um, we hebben net uh, Massimo uh, geïnterviewd. We gaan nu Lars een paar vragen stellen. En ik heb drie vragen voor je. Ja. Eentje over de Nederlandse politiek. Uh, geopolitiek en iets persoonlijks. En laat ik gewoon voor de leuk weer met het persoonlijke beginnen. Uh, so. Mijn vraag is of je voor de, de komende zomer of misschien herfst nog leuke plannen hebt voor jezelf. Waar je naar uitkijkt waar je mee bezig bent. Ja, project, iets. Ik, uh, nou, ik ben Lars Bentin, dus. Ik ben uh, 23 jaar en de zomer ben ik 24. Uh, en waar ik eigenlijk mee bezig ben tegenwoordig is een, uh, een, uh, een romanschrijven. Een, uh, een nieuwe roman. En ik hoop die in de uh, in in de zomer, uh, hoop ik die dus af te hebben, klaar te hebben. Um, en wat is eigenlijk de roman, waar gaat het over? Je hebt uh, de, de, de, de jonge schrijvers, de millennials, die schrijven eigenlijk boeken over het, uh, het nihilisme in, uh, in, de, in de maatschappij. Uh, individualisme, en dat eigenlijk zij geen speciaal leven hebben over personen die geen speciaal leven hebben, maar toch uiteindelijk heel speciaal zijn. Uh, dus individualisme ten top. Uh, en uiteindelijk gaat het over, de, over het, het, het niets van het leven, uh, de, de waardeloze maatschappij, om daarin je weg te kunnen vinden. Uh, en ik vind dat eigenlijk een, dat dat tijdperk voorbij is. Als je kijkt naar de, de, de, de politieke partijen zoals FVD, uh, die uh, zijn opgekomen in de, in de verkiezingen. En als je kijkt uh, naar de, de, de, de patriotische krachten die nu opkomen en de culturele krachten die nu opkomen, die dus eigenlijk een herwaardering zijn van de klassieke waarden die wij vroeger uh, hier hadden, um, ben ik van plan om een roman te schrijven dat eigenlijk het begin luidt, zeker voor de jongere generatie, um, met een nieuw onderwerp van, van, van, van, van de romans. Uh, mijn personage en mijn, mijn boek gaat eigenlijk over de herwaardering ook weer van de klassieke waarden, een persoon. Een jongere persoon in de twintig die in twintig jaar uh, de, zijn weg probeert te vinden in het leven zelf. Uh, die zich vervreemd voelt van de maatschappij als het gaat om architectuur, als het gaat om literatuur, filosofie, uh, cultuur. Um, en die in die twintig jaar met krachten te maken heeft, met mensen te maken heeft, waarin je dus achterkomt dat de enige zingeving in het leven uh, de klassieke waarden zijn waar de mensen vroeger naar leefden. De klassieke cultuur, de klassieke architectuur, de klassieke kunst, uh, eigenlijk met schoonheid in het midden. De herkenbaarheid van de mens in de literatuur en in de kunst en de architectuur. Ik in, in hoeverre is dit autobiografisch? Uh, er zitten autobiografische elementen in, en, uh, in het trant van dat ik de afgelopen jaren van libertarisch perspectief naar um, een veel meer conservatiever perspectief ben ingegaan. Dat ja. is een soort buurtmoedingsideaal misschien. Want libertariërs die, die nemen alleen de economische waarden mee. De, de staat die is er om, om zo klein mogelijk te zijn. Het gaat eigenlijk alleen maar over de economische legitimiteit en vrijheid. Maar neemt eigenlijk helemaal niet cultuur mee. Als je kijkt naar Mises, als je kijkt naar Rothbard, dan zie je dus eigenlijk dat zij met hun Oostenrijkse school toch ook cultuur meenemen. Als een belangrijk aspect in een samenleving waarin de, de, de libertarische waarden het best kunnen gedijen. Uh, maar de rest van de libertariërs daarna, die hebben eigenlijk nooit echt cultuur als een wezenlijk aspect van de samenleving gezien. En als een binnenkant... Dan zou je dat kunnen vergelijken met dat je een leger hebt, wat misschien wel enorm getraind is en heel sterk en goede wapens heeft, maar er is een totaal gebrek aan moraal. Juist. En, en Jij wil dat moraal terugbrengen, desnoods mogen de wapens ietsje minder glimmen. Maar als er maar motivatie voor het leven, of in dit ja, geval de wapens, de, de wapens uh, moeten uh, ja, juist... Dat is, dat is synoniem voor de economische macht. De, de wapens moeten juist meer gaan glimmen, want het gaat natuurlijk om esthetiek ook. Uh, maar je kan het vergelijken ja, maar met... Maar uh, moreel is, is, is, is iets uh, filosofisch, een overtuiging, ja. een, een, een immateriële motivatie. Ja, bij de immateriële motivatie, je kijkt naar uh, die vergelijking met het leger die je maakt... ...is zo verder daar ik mee wil gaan, is het inderdaad een, een leger... die goed getraind is, maar niet weet waar het voor vecht. Het is louter professionaliteit geworden waarin het gaat om misschien oorlogvoering, en uh, verdediging, maar wat verdedig je? Hè? Waar leef je voor? Wat, wat, wat, waar ben je eigenlijk? Waar doe je het voor? Voor glimmende wapens? Uh, ja, nou ja, niet alleen het esthetisch concept inderdaad, uh, maar ook van uh, uh, uh, het vaderland en de maatschappij en de cultuur waar je eigenlijk voor vecht. En uh, dat is ook op individueel niveau. Je kan als een soort makkerschapen in een uh, nihilistische maatschappij leven waar iedereen maar voor zich is, zonder een bindingsmiddel. Uh, maar ik denk dat een maatschappij of een samenleving uh, daar dat, dat kan overleven. Het heeft altijd een bepaalde bindingsmiddel nodig, namelijk een uh, cultuur uh, waar je je prettig in voelt en waar je de eenzaamheid in dat extreem of fundamentalistisch individualisme, wat ik zo het wil noemen, uh, waar je dus niet in kan leven aangezien je niet weet waar je voor leeft. Ik bedoel prima dat, je, uh, dat we allemaal in deze wereld geworpen worden. En dat in principe moraliteit in dat opzicht misschien niet eens hoeft te bestaan. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Sartre of als je kijkt naar in zekere mate Nietzsche... Um, we zoeken zijn altijd naar een soort zingeving. Ah, ja, zingeving. Ze geven het niet ja. op. Die zin zijn zich bewust van het feit dat, dat er een bepaalde nutteloosheid is ja. aan de dingen. Ja. Maar ze zien het alleen als een vorm van bezinning en niet per se als uh, de leidraad van ja. het leven. Ze, ze struggelen het Eens. Persoonlijke zingeving kan altijd en moet ook samengaan met een culturele gebondenheid binnen de samenleving. Het individu kan niet zonder de samenleving en de samenleving kan niet zonder het individu. Dus waar het hiervoor altijd ging, in ieder geval in de filosofie over de individualiteit en het individu, wil ik die samenleving ook weer centraal stellen in samenwerking met het individu. Maar als het goed begrijp is het eigenlijk een soort, uh, het boek een soort, uh, het gaat eigenlijk over heimwee om zo maar zeggen. Maar je zegt die zingeving die uh, wordt dus niet gevonden in het individu. Maar wat is dan jouw antwoord? De, de, de zingeving wordt gevonden in het collectief of ah, meer dan nee, dat? Nee, nee, dat niet. Kijk, uh, het, het individu daar, daar vind je het ook in. Maar je vindt het ook in zekere mate in de honderden en misschien zelfs wel duizenden jaren in uh, cultureel erg goed die we hebben opgebouwd, Ik bedoel, we doen soms, of individuen doen soms alsof zij alle kennis hebben van deze wereld. Dat zij iets nieuws zijn, dat ze niks nodig hebben van wat hiervoor gemaakt en bedacht is. Maar dat is natuurlijk larikoek, dat, dat, dat klopt helemaal niet. We staan op de schouders van, uh, van reuzen, of het nou gaat om kunst of filosofie. En dat moeten we ook in overschouw nemen. Dus niet alleen in deconstructivistische visie, dat juist niet. Maar juist een opbouwende visie uh, waarin het bijgeschaafd wordt en... Uh, en eigenlijk geoptimaliseerd wordt vanuit het individu en de samenleving en het cultureel erfgoed dat we hebben opgebouwd de afgelopen honderden jaren. We ben hier heel lang over praten. Ja, ik heb nog één ja, ja. vraag. Ik vind, het, ik vind het reet interessant. Ik heb nog één vraag uh, wat betreft dit filosofische gebeuren en inhaakt wat je net zei, alles is opgebouwd op elkaar uiteindelijk. Ja. Dus en de filosoof uit tijd A wordt beantwoord uit de filosoof uit tijd B en die door tijd C. Ja. En die bouwen op elkaar ja. en die, die reflecteren op wat Juist. hun voorbeeld. Juist. Daarin zou je kunnen stellen dat het nihilisme ook een soort natuurlijk... Um, Tenminste dat denk ik. Het nihilisme is een, een natuurlijke uh, ontwikkeling vanuit die klassieke waarden, het modernistische ja, ja, denken, in de, ja. in, ook in de, in de uh, tijd van de revolutie. Ja. Steeds meer uh, de universele uh, persoon, wetten die voor iedereen en uiteindelijk dat Je ziet ook in de meer neoclassicistische momenten dat daar de denkers ook aanwezig waren die uh, redelijk pessimistisch over het leven ja. bleken. Um, en ook waardering hadden voor die klassieke kunsten Schopenhauer en de Nietzsche die waren allebei wel bekend met de klassieke wereld ja. Nietzsche die heeft zelfs een professie uh, die was daar heel jong ja. en leefde zichzelf hoogleraar daarin maar hoe denk jij denk jij dat het een soort van uh, ook dat het een soort natuurlijk gevolg is van, of dat het een soort zijspoor is dat we dus zouden moeten ontlopen een soort onnodige hoekering nou we zien tenminste uh, de meeste mensen die zien de, de verlichting uh, ...als een, een, een progressie, een ontwikkeling dat een nieuw tijdperk in, inluidt... ...en het als nieuw, nieuw fundament ziet van de samenleving. Terwijl de verlichting natuurlijk een reactie was... Uh, ...of in zekere zin een verbetering tussen twee haakjes of correctie... ...op de, de, de, de, de scholastische leer die we daarvoor hadden. Dus het, het, het, het staat in verbinding met elkaar. Het een kan niet zonder het ander. En ik zie het, ik wil niet vaak denken in Hegeliaanse dialectiek... Maar ik zie uh, deze nihilistische samenleving als een antithese op de scholastische these. Ik hou wel van, uh, van een beetje hevel. Ja, eens. Uh, een Nietzsche heeft altijd een bloed aan geloof ik. Nee, nee, nee. Eens. En en, en, en, en goed, te te goed recht. recht? Het is een vorm van logica meer. Ja. Die, uh, het, het, het heeft zeker, ook in de politieke zin is het zeker heel, heel bruikbaar om ja. verklaringen te vinden. Nee, zeker. En wat ik, wat ik wil doen, ook met dat boek, en wat je ook nu ziet, uh, ziet in, in deze tijd, is een soort synthese van twee tijdperken. Uh, of misschien zelfs een nieuwe antithese, want de synthese is altijd een soort antithese. Een synthese. Ja, synthese kan je ook altijd zien als een antithese op de these ja. daarvoor. Ja, okay. um, ja, dus ja. het is een synthese, ja, maar in dergelijke mate ook een andere antithese op de nihilistische ja. wereld waar we nu in zitten. Want het woord wanneer je synthese, of these, antithese, synthese ja, doorlopen, dan wordt als je de, de these, antithese synthese uh, cyclus bent, door, door bent gegaan. Misschien, dan zie je dat vanzelf de, uh, de synthese, ook weer de nieuwe basis, de nieuwe ja. these voor ja. een vervolgende ja. situatie. Ja, nee, Eens. Ja. Dus uh, daardoor blijft het het warrig. Ja. En het is alleen maar handig in een afgebakende situatie, denk ik daarom. Ja. Maar ja, een mooi idee. Ik had uh, ik je er al een keer over gehoord. Ik kijk er naar uit. Ah, het, dank uh, je. Ik wil, uh, ga zeker een handtekening vragen. Dank je, dank je. Dus dan heb ik hem verkocht. Nu um, ja, wil ik eigenlijk naar een vraag ja, of wil je jij je nog wat vragen? Wow. Uh, nou ja, ik, ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd, ja, dus uh, wat jouw gedachten zijn dan bijvoorbeeld over uh, secularisatie en in, in hoeverre dat samenhangt met die vervreemding die jij uh, ook misschien ervaart. Dat het realistisch wordt allemaal. Ja, ja precies. Dat, dat, dat, dat kan je natuurlijk uh, uh, in, in, in, in, in samenspel nemen met wat Nietzsche ooit gezegd heeft, de secularisatie. Is eigenlijk de, de loskoppeling van wetmatigheid en, en mensenrechten, bijvoorbeeld, van, van God af? God is weggehaald. Ja, God is weggehaald als fundament. Wat wij over hebben is een soort. Uh, ...seculiere godsdienstelijke, godsdienstelijke wetgeving, wat nu genoemd wordt mensenrechten. Ja, maar dat is natuurlijk ook heel erg uh, subjectief. Wat jij goed dus vindt, is, wat, ja, waar, ja, waarom is het goed? Ja, dat voelt goed. Ja, nou, ja kapot redeneren is leuk en er zijn uh, postmodernisten heel goed in, maar je ziet dan... Uit zichzelf natuurlijk dat alle waardering ten alle tijden subjectief is. Dus het is ook niet verkeerd om een keuze te maken. Want je zit en fout en goed in één. Nee, dus hoe gives a fuck? Nee, maar daar, daar ben ik het mee eens. Maar je hebt bijvoorbeeld uh, het, het hele postmodernistische uh, beauty is in the eye of the beholder. Ja. En uh, ja, in, in, in bepaalde opzichten is dat ook zo. Maar ik ben van mening, en dat kan je natuurlijk nooit hard maken, maar ik ben wel van mening dat bepaalde... Uh, vormen van bijvoorbeeld schoonheid uh, ja, gedeeld wordt door ja, is... een overgrote deel van de samenleving. Ik bedoel, als je de gebouwen hier bekijkt, we zitten nu uh, aan de gracht. Hij heeft zijn veel gesneden bepaalde regels. Ja, ja precies. Ja. Die die mensen het, van... Ik bedoel, uh, het is gewoon zo dat een, uh, een sterrenrestaurant Levert gewoon betere kwaliteit dan uh, de hamburgertent op de hoek. Ja, ja, dat, dat is gewoon zo. En, is, is en, en, en op zich, ik dus zou nog kunnen zeggen, op zijn tijd smaakt die hamburger best prima, maar je weet, het is juist, inferieur. Juist, dat vind, ik, dat vind ik een hele goede. Want uh, als je bijvoorbeeld kijkt waar we nu zitten, met de mooie panden die hier uh, staan, de, de klassieke architectuur. Uh, het is heel raar dat de, de elite, en eigenlijk bijna iedereen in zo'n huis zou willen zitten en hier ook voor kiezen, behalve een hele modernistische hoogbouw, wat men op een vreemde manier eigenlijk ook erg mooi vindt en zien als de representatie van architectuur in deze tijd. Um, en als je bijvoorbeeld kijkt naar of vraagt aan de meeste mensen in de samenleving, van hè, vind je kunst, vind je dat mooi, ga je graag naar musea, dan zeggen de meeste mensen, uh, we hebben niet zoveel met kunst, behalve bijvoorbeeld het Rijksmuseum, als we daar naartoe gaan, dan vinden we dat heel erg mooi. Dus je ziet uh, bepaalde... Uh, niet echt objectieve voor, maar wel een gedeelde een waardering van een bepaalde soort van, van schoonheid. Nou, ik, ik durf wel te stellen, want dan zie je dat de eye of the beholder weer aan bod komt. Als jij beperkte middelen bent, lees arm. Of, uh, beperkt, je bent niet beperkte middelen, je hebt beperkte middelen. Als je arm bent, dan is een, uh, een dunne kebabzaak om de hoek, die voor, uh, voor een spotprijsje een leuke Turkse pizza kan leveren, is heerlijk en geweldig. En die uh, dure sterrenrestaurants, daar heeft een kok zijn leven aan ervaring en, en kennis op moeten bouwen. Dure ingrediënten, dat is niet, niet heel goed of beter. Dat Even is een ander aspect, een aspe, als je alleen... ah, okay. dat is misschien een heel andere discussie, oh, schreef, maar het is natuurlijk wel zo dat voor die 5 euro die je aan een deun kebab besteedt kun je ook gewoon bij de Albert Heijn spullen nah, halen, dan kun je gewoon gezond eten. Oké, okay. naar nou, de 헤... Albert Heijn, de Al J J J J J jij zou heen. denk ik ook stellen dat, dat een uh, sterrenrestaurant beter is dan een Albert Heijn. Ja, oké, okay. maar, maar broer, dat hè. is dus ook weer, heel, de, maar goed, iets, dat, nee. die, dat niet alleen maar, ik bedoel, wat jij nu zegt, in zekere zin klopt dat niet, waarom? Als je bijvoorbeeld naar, ik woon in Rotterdam, als je naar, gewoon naar de markt gaat, gewoon de doodnormale markt, dat is spotgoedkoop. Dan kan je gewoon allemaal ingrediënten halen als het gaat om vis, vlees, groenten en daar kan je de beste maaltijden van maken. Of het gaat om kruiden of noten, zaden, dat maakt niet uit. Daar kan je gewoon de lekkerste maaltijden mee maken. Dus in dat opzicht hoe schoonheid of esthetisch eten in de trant van, als het gaat om esthetische smaken. Uh, het hoeft helemaal niet duur te zijn. Nee, nee, het is nee maar dat waar is, het is interessant, esthetiek eigenlijk. Uh, uh, uh, dat mensen doen wat in hun mogelijkheden ligt. Als je naar de, de mooiste plekken op aarde kijkt, ook naar de architectuur, dan kun je natuurlijk meteen kijken naar Versailles. Hè, met, de, met de duurste natuurstenen en een spiegelzaal wat allemaal hartstikke duur is. Maar je kan ook... Naar een of ander anoniem dorpje ergens ja, in Engeland. Ja, ja. waar huizen staan, eigenlijk van ja. ja. helemaal eigenlijk laag allooi zou je zeggen. Dat is gewoon de plaatselijke Tinderman. die met al de mogelijkheden ja. die die had. Ja. Uh, er iets van gemaakt heeft. Ja. En dat is ook schoonheid. En dan kan je iemand hebben, want, want vergis je niet. Uh, een, een Remkoolhaas die kan ook gebouwen neerzetten. waarvan iedereen, eigenlijk de publieke opinie zegt van ja. Dit is eigenlijk heel erg lelijk. En van de Snodisten snob zeggen, ja maar het is van Cola's, dus is het goed. Ja. En die gebouwen zijn peperduur. Ja. Want die hebben iets met een, een overstek, wat technisch eigenlijk niet... Ja, op papier kon dat, maar technisch kon dat eigenlijk niet. Pas na nou heel veel stunt en vliegwerk, en daarom is dat ding zo duur. Maar het ziet er niet uit. Ja, dat kan, dat kan natuurlijk ook alleen maar met automatisering. Je ziet dat schoonheid ook vaak gepaard gaat uh, met gewoon ambacht. En ambacht dat creëert heel vaak, um, uh, in, in zekere zin, zeker klassieke ambacht creëert gewoon schoonheid. Ja, Uniciteit. Ja. Dat is trouwens, nog, nog, nog, misschien als nog afsluiten. Ik ja, moeten net over... even stoppen met dit onderwerp. En ik ja, dus nee, maar. 18 minuten erin. Ja, nee, ja, goed. We nou, kennen nu toch, uh, toch op nou, toon. Er is laatst een onderzoek geweest om, om daarop uh, aan te sluiten. Um, er, er worden natuurlijk nieuwe huizen gebouwd, woonwijken. En dan heb je natuurlijk... Ja, dan is gewoon de, de, de welke stijl bouwen we? Bouwen we ja. gewoon uh, simpel, uh, gewoon een huis, dak. Of bouwen we echt traditioneel, met bepaalde traditionele elementen. En wat zie je? Volgens dat, de Dat de huis die dus echt duidelijk gebouwd zijn, is in zo'n traditionalistische stijl, dus echt met aandacht voor details, wat eigenlijk qua bouwkosten maar een fractie duurder is ja. die als ze eenmaal weer zeg maar, op de markt komen, een aantal jaar die mensen gaan verhuizen, die zijn iets van 14, even uit mijn hoofd dus mensen kunnen misschien met de cijfers pakken dat er procent na zit, maar die zijn iets van 14% duurder dan huizen die in een ander stel gebouwd zijn nou, laat ik en dat, dat toont gewoon aan dat de markt He, gewoon de mensen appreciëren dat gewoon. Ja. Nou, ik wil afsluiten dit met een ode aan Berlage, hoe socialistisch die vent ook was. Hij wist prachtig te knutselen met uh, simpele bakstenen. De Amsterdamse school is met... Of het simpel was, weet ik niet, Nou ja, het kan een stuk duren met uitgehouden stenen en uh, wat je hier al niet ziet aan de grachtengordels. Um, hij met redelijk simpele materialen en simpele versieringen wist die man een uh, hele stukken van de stad hartstikke mooi in elkaar te puzzelen. Hulde aan Berlage um, en leven zijn visie. Laten we naar de volgende vraag gaan voor, voor uh, Lars en dat is, wat vind jij of wat verwacht jij van de coalitievorming? Oh, God. Dat is heel rond. Um... Ja, we hebben het persoonlijk gehad. Dan gaan we naar de eigen politiek van eigen bodem. Ja, uh, de coalitievorming. Ik denk dat uh, de coalitie met GroenLinks gewoon komt. Um, en. Ja, God, wat moet ik er nog meer over zeggen? Het is natuurlijk een hele vreemde gewaarwording aangezien uh, GroenLinks wordt gekozen. aangezien, je dus bijvoorbeeld, uh, in tegenstelling tot de ChristenUnie, meer zetels heeft. Uh, de GroenLinks meer zetels heeft dan, dan de ChristenUnie. Meer zekerheid. Ja, maar als je kijkt naar duurzaamheid bijvoorbeeld. Uh, wat dan centraal staat uh, in die onderhandelingen. Waarom dat bijvoorbeeld wordt gevoerd. Uh, bijvoorbeeld uh, de jongeren van de VVD die zeggen dat dat belangrijk is. Uh, dat kan ook met de ChristenUnie. En uh, de ChristenUnie is in dat opzicht uh, ook gewoon belastingtechnisch gezien... gewoon veel voordeliger voor deze rechtseconomische partijen van de VVD, D66 en CDA. Uh, die, die, die passen daar veel beter bij dan, uh, dan, dan, dan GroenLinks zelf. En ik ben bang dat in die coalitieonderhandelingen, als het gaat om, uh, om belastingen... en als het gaat om immigratie en als het gaat om integratie, uh, zeker met D66 erbij... Uh, dat dat de verkeerde kant op gaat. En ook met, de, de, met betrekking tot de Europese Unie. Uh, want uh, Thierry Baudet heeft het uh, terecht uh, gesteld dat de uitslag van de verkiezingen met betrekking tot immigratie, integratie in de Europese Unie gewoon een veel kritischer uh, koersgevaren moet worden. Ja. En uh, je ziet met deze gekunstelde versie van wat zij dan zien, hè, de coalitiepartijen of de potentiële coalitiepartijen, als uh, de volkswil. Uh, ...naar aanleiding van de verkiezingen... ...dat het helemaal niet hand in hand gaat. Dus ik uh, zie eigenlijk... Een, ...een coalitie ontstaan... ...wat uiteindelijk niet de, de algemene wil vertegenwoordigt... ...van uh, wat, wat de mensen... ...in Nederland willen. Nou ja, ik vond het ook om even terug te koppelen... ...op uh, het interview met Massimo. Die zei ook... ...die stelde ook bijvoorbeeld dat... Uh, ...het EU-vraagstuk is eigenlijk... ...de grote is ...in de Nederlandse politiek... ...in het electoraat ook... En ik vind het wel bijzonder in hoeverre uh, dat toeter. Ja, maar we, worden hier wel, uh, we worden hier onder toeters door alle mallevide buschauffeurs of buschauffeurs, taxichauffeurs okay. taxi zijn het. Maar uh, wat is als ik aan het vertellen? Oh ja, de groen links is hartstikke groen, maar ze zijn totaal niet links. Het is een van de vaag middenpartijtje daarin, want een, iemand die echt links is... ...die zou inzien dat de EU één grote natte droom is voor alle multinationals. Dat is een uitspraak die ik leen van een heel machtig zeg. Ja, het rijdt wel door als je gedeeld hebt hoor. Dat is dus nou, nou de gaan. charme van live-opnames. Ja. Dus alleen de, die... De ah, oude gaat hij. Er is daar een busje aan het klooien. Ja, een busje dat komt Hoppa. daar gewoon dan een uur stil. Ja, dus, uh, de mensen die waren een beetje ongeduldig. Nou, door. gelijk Helaalde hebben ze dan. Vraag, zou ik zeggen. Um, nou, de, de mensen mogen de dynamiek van de wereld ook meekrijgen. <laughs> hou je voeten aan de grond. Maar oké. Okay. Ik had een mooi gesprek bij Pakhuizen Zwijger. Ja, ik ga graag naar de Hol van de Leeuw. Ik hou van uh, aanvaringen met mensen die het niet me oneens ja, zijn. Eens. Daar, was, daar slijp je jezelf van. Ja, slijpsteen van de tegen. Ja, hè? we hadden het toen over hadden inderdaad. Um, en ik kwam daar een man tegen die was echt ultramarxistisch. Klein... Baard, langharig oud mannetje, Abraham Vega. En hij had, hij had een argumentatiestructuur nou, om van te smullen. Hij had een feitenbaas om op te roepen. Nou, om van te smullen. Dus ik heb een heerlijk gesprek met die man gehad. Um, en hij was het verrassend genoeg vanuit een ultramarxistisch perspectief was hij het in 90%, was hij het eens met het programma van het Forum. Ik vond, dat, ik vond dat heel wonderbaarlijk. Alleen met islam was hij wat kritischer. Maar wat betreft de EU en partijkartel en noem het op. En het verminderen van overheid invloed, wonderbaarlijk genoeg, was hij het hartstikke eens ermee. En hij had, zei ook van, de enige zinnige partij op links is uh, in dit geval de partij van de dieren. Omdat zij serieuze plannen voor de toekomst hebben wat betreft het groen zijn, want ik denk zelf, daar moet je op zich al over nadenken. Uh, klimaat, in hoeverre zijn we daarvoor verantwoordelijk? Dat weet ik niet, maar milieu, ja. Onze spullen zijn wel eindig. We hebben niet alles, voor altijd, tot we de ruimte ingaan. Um, en ze zijn euro En referenda zien ze als een uh, handig uh, middel om uh, het electoraat meer zinnige kracht te geven. En ja, hoe maak ik hier een vraag van? Ik hou even een monoloog. Wat vind jij van dat, van dat idee? Dat, dat links er goed aan doet om EU-critisch te zijn? Nou ja, uh, ja en, en nee. Ik ben het uh, wel en niet eens met, uh, met die man zijn stelling. Uh, waarom? Kijk, uh, ik ben het met hem eens omdat uh, de Europese Unie natuurlijk vooral voor multinationals uh, werkt. Uh, dat, dat is ook logisch. Hoe meer een overheid uitdijt, hoe meer er uh, corporatisme is. Dus samenwerking met... Uh, met, met, met, met multinationals. Maar is dat niet juist het economisme waar uh, Jesse Klaver tegen ageert? Economisme waar je, uh, Jesse Klaver tegen ageert is heel erg raar, want hij is een onderdeel van het economisme. Ja. Want hoe groter de overheid is, hoe meer je de bevolking en mensen uh, statistisch moet gaan bepalen. Want anders kan je geen beleid voeren. Dat gaat gewoon niet vanuit links perspectief. Wat, wat GroenLinks doet, is eigenlijk zeiken tegen het kapitaal in het algemeen. Uh, maar ondertussen wel de grootste steunpilaar voor ja. zijn grootste ja. ideologische vijand. Ja. Uh, alle steun geven ja. die hij wil. Ja, dat, dat is heel grappig, want kapitalisme, uh, als je dat doorvoert in dat opzicht... ...dan heb je helemaal geen overheid nodig die mensen reduceert tot cijfers. Want hoe minder een overheid aan beleid uh, moet doen... ...hoe minder uh, um, um, statistiek je nodig hebt en hoe minder je beleid je nodig hebt... Uh, ...om dat te kunnen bewerkstelligen. Ja, oké. Okay. Maar nu zou misschien de linkse marxisten zeggen... ...ja, nee, maar het is niet de overheid die de mens tot een, tot een cijfer uh, reduceert. Het is de markt. Ja, nee, dat heb ik ook al te denken. De markt uh, is kleinschalig. en uh, Wat betekent dat in een markt er veel meer menselijke interactie is. Dus persoonlijke interactie... ...dan bijvoorbeeld in socialisme, waarin alles gecentraliseerd wordt. En als alles gecentraliseerd wordt, dan wordt alles grootschaliger. En de mensen dus individueel minder benoemenswaardig. En dat brengt mij ook gelijk tot het volgende punt waarom ik het niet met die man eens ben. Aangezien het socialisme of het communisme samen met bijvoorbeeld het libertarisme... Het kan alleen ontstaan, bijvoorbeeld als je kijkt naar het communistische manifest, uh, wanneer als iedereen in gelooft en als iedereen het beleid doorvoert. En als je gewoon een afgebakende Europese Unie hebt, hè, dus een klein globalistisch systeem, dan, uh, dan kan je dus een communistisch-socialistisch regime uh, juist bewerkstelligen. Nou, ik moet wel nuanceren dat deze man uh, niet communistisch was. Hij had een marxistisch, marxistische invalshoek. Maar hij was juist heel erg voor het kleine overheid, Mens, oh, okay. mensen aan de macht, ja. minder, uh, minder belastingen was hij voor, mits, ja. tenminste minder overheid invloed was hij voor, ja. mits er dan ook minder belastingen, want hij, hij, hij is gewoon iemand maar die eist In hoeverre kan je deze man dan als een prototype links uh, marxist zien? Nou, ja, spandoeken schrijven nou ja. en een uh, ja, ja. Je kan hem heel goed als marxist definiëren in de trant dat het marxisme uiteindelijk de totale ontwinding van de staat wil. Die wil eerst alles centraliseren en vanuit die centralisatie die overheid dus ontbinden. Om dus een anarchistische uh, maatschappij te kunnen bewerkstelligen. Dus waar geen overheid is. Want niet daar niet per wel se. Heel ironisch is dat je daar eerst een heel groot centralistisch uh, beleid voor nodig hebt om dat te bewerkstelligen. Dat ja. zichzelf er vervolgens op zou moeten. Uh, Ik denk dat, dat is, je dat kan stellen. Dat is natuurlijk stellen. een uh, naïeve uh, <lacht> gedachte. <lacht> Ik denk dat je kan stellen dat vandaag de dag Marxisme meer een bredere school van, van denken is dan... Uh, puur de leer van, van Marx en Engels van toen. Ja, eens. Is... Dus ik, ik denk, ja, het is, het is meer een filosofie, denk ik, inmiddels dan een, uh, dan een plan. Buiten het feit, omdat hij niet eens een reëel, uh, volledig plan had. Hij is alleen maar te zeiken. Ja. Ja. Hij <laughs> heeft geen enkele. Iets wat in een blueprint uh, vertaald kan worden. Maar dat hebben de meeste ja. mensen natuurlijk. Want als hij het marxisme met bepaalde uh, rechtsliberale elementen combineert, dan krijg je een incoherent systeem dat sowieso niet werkt. Hey, die synthese van collectivisme en kapitalisme, dat, dat, dat werkt niet. Want dan krijg je het slechtste van, van, van twee werelden. Nou, misschien even iets meer terug te komen op de initiële vraag. Ik ben wel ik ben heel benieuwd... Uh, de, de, de, die coalitie onderhandelingen met GroenLinks. Uh, kijk, vanuit het standpunt van D60 kan ik begrijpen dat zij liever Groen, GroenLinks erbij willen hebben dan CU. Maar vanuit uh, zeker het CDA, maar ook de VVD, uh, kan ik het moeilijker begrijpen. Heb, heb jij misschien een verklaring of in ieder geval iets, waardoor het meer inzichtelijk wordt van... Ja, ...dat zou erachter kunnen zitten waarom een VVD of een CDA... Een, toch zo graag met GroenLinks willen samenwerken? Of in ieder geval zo hun best doen, maar het raad slagen? Nou ja, GroenLinks is. Uh, de, de enige. Uh, twee verklaringen die ik kan geven is dat GroenLinks. Uh, vanuit uh, democratisch perspectief. Uh, een van de grotere partijen is. in vergelijking met de ChristenUnie. Dat ze een soort vals idee hebben dat het dus meer mensen vertegenwoordigt. uiteindelijk in de coalitie. En ten tweede, uh, als je kijkt naar het immigratievraagstuk. En als je kijkt naar het Europese vraagstuk, de Europese Unie daarin, staan ze daar veel positiever tegenover dan bijvoorbeeld een ChristenUnie die minder eurofiel is dan een GroenLinks. En daarnaast, als je kijkt naar de, de, de, de Eerste Kamer waar dadelijk ook natuurlijk verkiezingen bij, bij komen, dan is het perspectief natuurlijk ook dat met deze GroenLinks beweging, vooral onder jongeren en dergelijke, uh, of ja, vooral onder jongere vrouwen zou je dan misschien zelfs kunnen stellen um, dat die veel meer Eerste kamerzetels gaat krijgen en daardoor dus minder problematisch is om in de toekomst de Eerste Kamer mee te krijgen in, uh, in de coalitieplannen dus dat zijn uh, de, de, de verklaringen die ik me uh, voor kan geven en ik zit hierbij dan te denken wat about uh, minderheidskabinet dat je dan uh, gewoon met die drie grote clubjes zit, maar dan uh, reaalpolitisch moet gaan proberen steun te vinden bij bepaalde partijen, bij ja. specifieke voorstellen, afhankelijk van wat het is. En dat, je, dat ze echt hun best moeten gaan doen. Ja. Want het is, maar als jij wil dat er weinig kibbel en weinig uh, moeilijkheden zijn, dan moet je een dictatuur stichten. Als je wil dat er echt goed over gedebatteerd en nagedacht wordt... Dan zit je goed met een democratie. Ja, en dan zit je zeker goed, denk ik zelf, ja. bij een minderheidskabinet. Ja, maar als je kijkt naar de VVD en de PvdA de afgelopen jaren... dan hebben ze in principe, zeker de VVD, al ervaring gehad met uh, onderhandelingen met oppositiepartijen. Dus je zou kunnen stellen dat een, een minderheidskabinet uh, eigenlijk wel in lijn is met, uh, met wat hiervoor gebeurd is. Het zou helemaal niet zo moeilijk moeten zijn. Alleen het punt is... ...dat het veel meer tijd kost. Het kost veel meer onderhandelingen. Uh, dus in dat opzicht zou ik me kunnen voorstellen... ...dat die partijen terug willen gaan... ...naar een systeem die we al decennia lang hadden... Uh, ...namelijk een meerderheidskabinet... Die meer, ...die meer slagkracht heeft. Maar ja, slagkracht... Uh, ...is dat um, per definitie goed? Nee, dat is, oh, natuurlijk, nee, maar dat de, is natuurlijk de, de volgende dat de vraag, vraag. Dat is de volgende vraag. Ja. En ik, ik ben het daar niet mee eens. En als je een minderheidskabinet hebt met bijvoorbeeld uh, VVD en CDA in dat opzicht, als het gaat om de Europese Unie, als het gaat om immigratie en integratie, dan krijg je natuurlijk datgene wat uh, Thierry op een gegeven moment heeft gezegd. Dan kan je heel veel, uh, heel veel beleid gaan voorstellen waar bijvoorbeeld de PVV mee eens is, waar de SGP mee eens is. Waar CU misschien ergens mee eens is, waar FVD er mee eens is en dergelijke. Uh, dus dan krijg je een veel rechtse kabinet. Uh, wat ik eigenlijk niet begrijp, dat dat uh, dus niet wenselijk wordt gevonden. Uh, wat dat vind ik heel erg raar. Want in principe in een minderheidskabinet, zeker met de VVD en CDA in dat opzicht. Dan krijg je een, een, een veel representatiever beeld uh, van de samenleving... ...in het beleid dan wat er nu dus gebeurt. Maar is dat niet... Juist een beetje precies het probleem van de echte partijpolitiek... ...is dat je als partij zoveel mogelijk van de dingen uit het vuur wil slepen... ...die voor jou gunstig zijn. Dus dat je, als je dus deelneemt aan zo'n kabinet... ...dat je alles eruit kan slepen. Terwijl als je het overlaat aan de wisselende meerderheden... ...dat je dan veel vaker eigenlijk... In je hem staat, dat je we niks aan overhaalt. Dus dat je het vanuit het partij gezien... dat je zeg maar van. Uh, bijvoorbeeld een VVD, van, je hebt natuurlijk over een hele linie heel veel standpunten. Dat je zegt van ja, we kunnen niet alles waarmaken. Dat je kan natuurlijk nooit één op één je partijprogramma doorvoeren, maar dat zo'n VVD dan denkt, op partijpolitiek. Maar in wisselende samenstellingen, met wisselende meerderheden, dan halen we minder binnen dan wanneer we gewoon. Uh, ...van tevoren gewoon met een aantal coalitiepartners alles afkaarten... ...dan weten we in ieder geval wat ja, we hebben. Maar je hebt, je hebt natuurlijk ook de situatie uh, op dit moment... ...dat het kabinet uh, met de Europese, de Europese Unie ook rekening moet houden. Um, en qua statuur en qua uh, respect... Um, ...zie je dat dit kabinet met GroenLinks, D66 en CDA... Uh, veel meer pleasement is naar de Europese Unie dan dat je een minderheidskabinet hebt waarin beleid gevoerd kan worden met veel eurocritischere eh, partijen. Want als minderheidskabinet ben je ook uiteindelijk afhankelijk van andere partijen die in meerderheid een veel eurocritischere eh, koers willen varen. En ik kan me ook voorstellen dat het kabinet, of zeker Rutte in dat opzicht, daar helemaal niet op zit te wachten en de Europese Unie al helemaal niet. In deze Europese tragedie waar we op dit moment in, uh, in leven. Ja, Oké. Okay. Ik um, denk dat ik het hierbij wil laten, ja, want we zijn al even bezig, ja. zie ik. Um, ik wil je bedanken. Ja, uh, alsjeblieft. Vond ik vond het een mooi gesprek. Ja, in gelijk. Alle, alle oprechtheid. <laughs> en uh, dan gaan we weer verder naar de volgende gast. Wij nemen even de tijd voor een aantal aankondigingen. Graag vergaren wij gelijkgestemden onder een warme conservatief-liberale lappendeken. Dit doen wij in onze live events, waar gasten, luisteraars en presentatoren elkaar kunnen ontmoeten. Het eerstvolgende event is 13 mei op een zaterdag. Pannenkoeken eten bij Battevier Guido. Ter bevestiging van onze Hollandse lightcultuur gaat wel edel zeer geleerde Battevier Guido Vos. Zijn culinaire talenten inzetten om voor ons pannenkoeken te bakken. Wij zijn welkom in zijn sfeervolle residentie aan de Vinkeveense plassen. Kleiduiven schieten vanaf het balkon, Wordt eveneens tot de mogelijkheden. Neem drank mee! De exacte locatie wordt enkele dagen voor het event bekendgemaakt. U kunt meer lezen op onze Facebookpagina. Ik zou gewoon tegen iedereen zeggen, ga gewoon lekker pannenkoeken bij Guido. Het is een heel mooi, behoorlijk groot huis. Dus we kunnen gewoon genoeg gasten daar lekker komen pannenkoeken bakken. Iedereen gaat altijd Amerikaan met iedereen om. Dus ik weet zeker, ga pannenkoeken bakken bij Guido. Je zult je gelijk thuis voelen. Het event erna is de Battevierenborrel. Ditmaal in de Florin te Utrecht. Op donderdag 8 juni vanaf een uur of acht. Zet ook alvast even 16 juli in uw agenda. Bij de Spelen Spelenvaren gaan wij met bootjes over de Loosdrechtse plassen varen. Het is op een zondag. Ook hierover kunt u meer informatie lezen op onze Facebookpagina. Wij heten u van harte welkom en ontmoeten u graag op een van onze events. Nieuw! Doneren aan de Batavieren podcast. Hoezo?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 ...toch wat bijzondere interviewees. We zijn de praat geraakt hier bij de bekeerde zuster... ...met uh, twee jonge mannen die het over uh, onder andere Thierry hadden. En we vroegen ernaar en ze zijn, ze zijn toch wat, wat sceptisch... ...en ze staan er niet helemaal achter. En dat leek me juist leuk, uh, een, een leuk beginpunt voor een interview... ...om dan even met wat mensen die het minder uh, ja, knikkerig mee eens zijn... Om dan een, uh, ja, een goed gesprek te voeren. Jongens, hebben jullie een tas gezien? Oh. Nou, stel jullie, uh, stel jullie even voor. Hoi, mijn naam is uh, Nijip al ik ben 23 jaar. Ik uh, woon in Amsterdam en ik ben een student communicatiewetenschappen aan de universiteit van Amsterdam. Hi, nou, ik ben Sam Goos. Ik uh, moet uh, ja, hem even corrigeren met uh, het feit uh, dat hij zegt dat ik er niet helemaal uh, achter sta, maar eigenlijk sta ik er helemaal niet achter. Mijn ideeën staan uh, nogal haaks op die van het Forum van Democratie. Um, ja, ik studeer uh, ook aan de Universiteit van Amsterdam en ik uh, ben uh, bezig met het afronden van mijn master psychologie. Oké, okay. ik zit hier ook met, uh, met nu weer een andere sidekick. Ja. Namelijk. Wim van den Berg en ik vind het heel erg leuk dat er ook weer een ander geluid ook weer komt zodat we weer met elkaar ook in discussie kunnen dus uh, uh, Sam Jeep, goed dat jullie aanwezig zijn. Oké, okay. nou ik heb drie, een drietal aan uh, vragen om uh, een gesprek uit voort te laten vloeien en het leek wel grappig voor jullie om te... Nou, ik, ik leg ze even uit. De eerste vraag, wat verwacht je van de coalitievorming? De tweede is, is volgens jou goed dat Trump zich mengt in het Midden-Oosten? En de laatste is een persoonlijke vraag. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Want dat is toch wel even een leuk, luchtig onderwerp. Um, of je deze zomer een bijzonder plan hebt voor dit jaar? Iets waar je naar uitkijkt, iets wat je mooi vindt? Uh, Roep maar. Nou, nou graag. Ehm... Um, ik ben niet van de hele bijzondere... Ik ben überhaupt niet van het, van het, van het plannen maken. Ik uh, ben namelijk nogal jong, ik ben 23 jaar, ik ben een student. Dus ik ben niet voornamelijk bezig met een jarenplan. Op dit moment ben ik voornamelijk dus bezig met mijn voornaamste focus. En dat is studeren. Uh, daarbij kijk ik naar hoe kan ik bepaalde kosten betalen. En dat doe ik door middel van, uh, van een bijbaantje. En voor deze zomer ga ik kijken naar een soort van extra activiteiten die ik kan ondernemen om... Uh, Kennis te vergroten. Dus dat zal ik allemaal nog wel zien. Het is pas april. Ik, ik zelf heb zelf nog even studie. de tijd. Zelfstudie zeker. Dat is mooi. Ja. En uh, Sam, toch? Ja, zeker. Ja, ja, mijn... slecht met naam, hoor. Geen probleem. Mijn uh, ja, voornaamste doel is het uh, afronden van mijn studie. Ik ben nu bezig met uh, het lopen van een stage die in uh, eind juli afloopt. En daarna hou ik ook alles open. Oké, okay, daar. Ja. En uh, Wim. Nou, ik, uh, uh, nou, ik ben vooral eigenlijk ook benieuwd, zeg maar, ook naar de, naar de plannen van de, van de gasten, zeg maar, Niet zozeer naar mijn, naar mijn eigen, eigen plannen. En uh, ik denk ook ook altijd. Ik vind het in ieder geval wel goed ook dat jullie daar, uh, dat jullie ook bezig zijn met waar jullie bezig zijn. Maar ik vind het eigenlijk veel belangrijker eigenlijk. Is natuurlijk gewoon jullie politieke mening. Want daarvoor ja. zitten jullie hier. Ja. het is wat ook in de podcast natuurlijk. Ja, ik denk dat middel... We moeten een beetje af ja, moeten beginnen, natuurlijk. Ja, dat? Beginnen ja, om, uh... Ik denk door middel dat we van, van de andere vragen, dat onze politieke mening heel heel, heel goed naar voren komt. Dus dan ja, denk uh, ik dus dus we moeten dus toch uh, een beetje kennis maken. Ja, we moeten even dus kennis maken dus dus en dus dan moeten we er gewoon direct door Ja, we kunnen hier wel de vorige interview, hier zijn we heel lang blijven haken bij het persoonlijke, omdat, uh, ja, er waren mooie zijtakken in die we konden vinden. Um, dus laat ik nu gaan naar, ja, de geopolitiek. Want dat vind ik toch wel interessant, want Jeep, ik weet niet waar je precies vandaan komt. Zou je dat willen zeggen? Nou, ik kom uit Amsterdam. Het is wel heel chill dat je het vraagt, want dat is natuurlijk altijd een beetje een vraag. Maar ik kom gewoon uit Amsterdam. Ik ben geboren en getogen hier. Uh, maar ja, ik heb toch wel een, een soort van multiculturele identiteit, omdat ik... Uh, een Marokkaanse afkomst heb. Okay. En daardoor sta je ook inderdaad een beetje meer stil bij geopolitiek. Inderdaad. Ja precies, nee, want ik heb ook een paar hele goede Koerdische vrienden. Die hebben ook een hele sterke mening over uh, alles, wat er alles wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Uh, een hele specifieke natuurlijk, omdat het niet de typische Turkse mening is. En uh, vandaar dat ik, dat achtergrond kan daar natuurlijk een hele grote rol in, in spelen. Zeg maar, ik snap... Um, ik snap maar jou, ik mijn snap vraag wel. is dus, in specifiek, um, wat vind jij ervan dat Trump zich nu mengt in het Midden-Oosten weer? Um, ik ben sowieso. Ja, sowieso. Als je het... Um, ja, als je zo'n vraag... Zeg maar, mijn algemene mening is over alle landen uh, dat ik geen voorstander ben dat andere landen zich mengen. In, uh, dat land, bepaalde landen zich mengen in de zaken van andere landen. Want op dat, op dat punt ben ik heel erg cultuurrelativistisch. Cultuur het gaat mij heel erg aan dat in het land waarbij ben jij bent opgegroeid, in een bepaalde cultuur waarbij ben je bent opgegroeid, de normen en waarden die, die je daarin hebt meegekregen, vanuit dat referentiekader beoordeel je andere landen. En de manier waarop jij andere landen be beoordeelt. Um, het gaat natuurlijk altijd vanuit je eigen normen en waarden en niet vanuit de normen en waarden die die mensen vanuit dat land hebben meegekregen. Dus wanneer wij zeggen over het Midden-Oosten dat het een ongeregelde rotzooi is, omdat het geen, omdat het geen goed gefunctioneerde democratieën zijn, dan oordelen wij vanuit het punt dat, dat wij in Nederland een goed georganiseerde democratie zijn onder bepaalde voorwaarden. En die landen niet aan die voorwaarden voldoen, dus zij zijn geen goed georganiseerde democratieën. Ik vind op dat punt dat wij geen oordelen mogen scheppen over andere landen hoe zij hun zaken zouden moeten regelen. Omdat andere landen hebben andere normen en waarden. En de mensen in dat land zouden zelf moeten kunnen oordelen over hoe het land georganiseerd moet worden. Als de mensen zelf moeten gaan oordelen hoe het land georganiseerd moet worden. Misschien zijn er bepaalde landen die helemaal niet goed functioneren onder een democratie. Die juist bijvoorbeeld een bepaalde aristocratie nodig hebben. Of een bepaalde hele sterke aanwezige leider die vertelt wat zij moeten doen. Nee, dan ben, dan dan op lag, zich kan je wel. Ja, ja, ik ben op dat punt ben ik het volledig met Najib en ook met meneer Baudet eens, die onlangs in de Kamer een inbreng heeft gedaan. Over bijvoorbeeld ja, de ingreep in Libië. Waar Gaddafi is afgezet en het land eigenlijk is achtergelaten in chaos. En ik denk dat Libië daar niet het enige voorbeeld van is. Maar inderdaad, ja, een goed voorbeeld is van. van, van een, een, ja, ...ingrijpen door ons waarbij wij ons, onze waarden en normen willen opleggen aan landen uh, die daar helemaal niet klaar voor zijn. En uh, onze manier van leven proberen te vergelijken op dezelfde manier als dat die landen dat daar doen. En dat is denk ik geen goede manier en daarmee laten we die landen eerder achter in ja. chaos. En uh, zaaien we eerder dood en verderf dan dat we uh, ja, orde en democratie op dezelfde manier zullen aanbrengen als dat we dat in Nederland doen. Nee, je hebt er zeker gelijk. Er zit een bepaalde arrogantie aan om te vinden dat je de beste grondwaarde van het bestaan hebt bedacht. En daar, daar, kan je denk ik, daar zijn we het denk ik wel mee eens, vanuit het Forum. Het merendeel is wel cultuurrelativistisch. En um, ja, iedereen bepaalt gewoon zijn eigen inrichting van, van staat. Um, ik heb laatst een interessant artikel gelezen van New York Times. Heel lang artikel is dat. Over alle context, oorsprong eh, van het Midden-Oosten, hoe het gevormd is. En hoe dat nu in die, in die. ja het tussen aanhalingstekens het zootje, wat het nu is, is geëindigd. Wat voor rol het Westen daar ook in heeft gehad. Met het opsnijden van de grenzen. Door eh, de Engelsen en de Fransen vooral. Dat ze etnische groepen die niet bij elkaar horen in één land gooien, dat soort zaken. En. Um, ja, je ziet dat er vanaf dat punt gezien zeker wel een nieuwe ordening nodig was. Want anders zouden die mensen elkaar onderling afmaken ook al. En je ziet dat dat nu een enorme rol speelt. En hoe, hoe dat aangepakt moet worden door de mensen het zelf uit te laten vechten. Of wat voor een interventie dan ook. Wat denk jij daarover? Ja, het, zeg maar, De manier waarop je het ook vertelt is vanuit, vanuit, vanuit, vanuit een standpunt waarin je zelf gelooft dat jij in een soort van hogere positie staat, dat deze mensen in een lagere positie staan en dat jij een soort van voor hun moet gaan bepalen hoe zij hun zaken in orde moeten gaan brengen. Het is, je, je zegt dat dit verschillende, een hoor, je zegt dat het verschillende etniciteiten zijn die wij gaan opdelen in een land. En dat nee, dat ik niet per gaan, se. Nee, wij hoeven ze niet per se opnieuw op te nemen, maar we hebben het een keer verkloot. Dat is zelfs wij, onze schuld. Dat is zeker verkloot, dat bedoel ik te zeggen. Ja, het is nooit een zaak om ons te gaan bemoeien in die, in die zaken. Maar je hebt nu, je hebt nu een, een, een, een hele uh, anarchistische situatie en het is de zaak nu om dat, ja. Maar waarom is dat onze het, zaak? Dat is niet per se zaak, dat is een zaak die gewoon in de wereld speelt. Maar en wie die ook... geeft ons dat recht om dat te bepalen. Nou ja, we, we, Waarom zouden wij als het Westen we zijn... mogen kunnen bepalen wat daar goed geregeld zou moeten worden, maar zou bijvoorbeeld Zuid-Amerika daar geen zeggenschap in mogen hebben? Nee, maar dat nou, omdat het een directe invloed op ons is en we zijn ook direct verantwoordelijk ja, geweest. We hebben directe invloed daarop omdat wij ons continu hebben beziggehouden met het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten is continu een belangrijke regio voor, voor het Westen geweest om onze zaken daarin te gaan investeren. En dat is ook met bepaalde redenen, want het Midden-Oosten is heel rijk aan grondstoffen. Maar hoe zou het zijn als wij als Westen zouden besluiten om willekeurig te gaan bombarderen in Zimbabwe? Zouden dan niet of, of, of al grote deel van mensen denken van wat hebben wij te zoeken in Zimbabwe? Waarom zouden wij gaan bomden? Ja, maar dat, daar, ben, daar zijn we het wel mee eens. Maar, maar, laat eens ja, ik vind, ik vind het heel interessant en het punt ook wat je aansnijdt. Vind, vind jij, een hele concrete vraag, dat de westerse waarden superieur zijn, ja of nee? Ik vind dat de westerse waarden superieur zijn, maar dat komt omdat ik volgens de westerse waarden ben opgegroeid en daar volledig in geloof. Maar, ik erken wel dat er andere mensen met andere waarden zijn opgegroeid en ik erken wel ...dat mijn waarden niet per definitie beter zijn dan hun waarden... ...per se omdat ik er heel sterk in geloof. Ik geloof in die waarden omdat ik ermee ben opgegroeid... ...en ik heb ervoor gekozen om in deze waarden te geloven. En dat hebben zij waarschijnlijk ook. Maar ik heb niet het recht om te zeggen dat mijn waarden beter zijn dan hun waarden... ...misschien in een soort van zin dat ik het in een in een soort van vrijheid van meningsuitingssituatie zegt, dan kan dat. Maar ik ga niet nadrukkelijk met acties mijn waren opleggen aan hun, omdat ik geloof dat mijn waren beter zijn en zij daar ook in moeten gaan geloven. Dus in die zin ben je, ben je het oneens met elke vorm van inmenging, het liefst gisteren al, maar vanaf vandaag graag. Ja, precies. Ik ben hier over het algemeen van mening dat je hebt verschillende groeperingen, verschillende culturen, verschillende normen en waarden, vanuit daarom moet geregeerd worden. Wij moeten zo min mogelijk gaan investeren in normen en waarden van andere landen, omdat wij hebben daar geen recht op. Nee, maar dan ben ik, uh... dan ben ik daar tegelijkertijd ook wel benieuwd naar. Van, wij hebben in het, in het westen, zeg maar, ik noem dit dan ook even het westen natuurlijk, uh, een heel ander normen en waardenpatroon natuurlijk dan in het Midden-Oosten. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat er een grote groep immigranten natuurlijk vanuit het Midden-Oosten deze kant op komt. Moeten die dat ware patroon dan achterwege laten en moeten die het Midden-Oosten midden patroon wat ze daar hebben, hebben, hebben, in feite, ja, hebben, hebben laten ontstaan, zeg maar, wat, wat natuurlijk ook al duizenden jaren natuurlijk ook een voortbestaat, uh, uh, moeten zij dat uh, in het Westen hier overboord gooien, ja of nee? Ja, kijk, dan praat je weer over een hele lastige kwestie. Want wij hebben het over de eerste, eerste, eerste vraag Ging het eigenlijk heel erg over interveneren. Gaan wij met onze cultuur naar een andere cultuur en daar bepaalde acties ondernemen? Maar de nou, ik denk de dat vraag... je het eerder, eerder moet zien, want wij brengen geen cultuur, we brengen alleen geschied en en dode verderf. Ja, de maar cultuur is onze cultuur maar... in de zin van, dat is een bijproduct van onze cultuur. Omdat wij onze culturele waarden nou, daarvan opdringen. Vechten dat, doet dat iedereen. Vechten doet iedereen. Maar ik denk dat waar je verandering afdwingt, waar je een culturele invloed, vloed hebt is in welke groep je steunt. Als jij in ISIS steunt, dan steun je een is islamistische tak van politiek. Als je Assad steunt, dan steun je uh, een autocratisch regime. Uh, als jij de, de Koerden steunt, dan steun je een relatief links uh, idee over de wereld. En in die zin waar jouw geld en uh, militaire steun naartoe gaat bepaalt denk ik in die zin uh, hoe je de regio wilt schapen naar jouw wens. Ja, klopt. Maar je praat wel heel erg over een regio schapen naar jouw wens. En dan praat je vanuit een punt waarin jij staat boven andere mensen. Alsof er een ja. regio is die jij vanuit jouw wil gaat schapen. Terwijl wie geeft jou het recht om die regio nee, maar daar ben ik, te schapen? Nee, maar kijk, daar ben ik het wel mee eens. Maar snap je? Wat, dat is de manier hoe het, hoe het werkt als je het zou doen. Ja, dat is de manier of hoe het nou? werkt. Omdat het gaat allemaal vanuit evolutionair. En je hebt bepaalde... We zijn een diersoort. Uiteindelijk dat moeten we niet vergeten. Bepaalde... bepaalde Bepaalde, bij ons is dan dat bepaalde culturen boven andere culturen staan, dat die veel meer succes hebben gehad. Maar wij moeten ook gaan denken als niet-dieren. Want wij zijn op nu niet-dieren. We hebben een cultuur geschaad wat buiten de natuur staat. Dus wij moeten ook gaan denken over wij zijn gelijk. Nou ja, wij had... moeten niet gaan behandelen alsof andere mensen onder ons staan en daar onze wil gaan opleggen. Want wie geeft jou als persoon de nou, recht om die ja. wil te gaan opleggen? Ja, maar dat dus vind ik dan ook wel interessant want je hebt dat merk ik heel erg ook in je, in je denken, dat je een bepaald gelijkheidsprincipe hebt. Hè? Van nou, uh, uh, aan de ene kant zeg je bijvoorbeeld, nou, daar de, de, de, begon je ook het interview mee, van nou, de westerse waarden zijn superieur. maar vervolgens nee. Ja, volgens vol jouw mening. Ja. Maar vervolgens zeg je wel van ja, maar er is wel onder culturen een bepaald gelijkheidsideaal. Hè? Van nou, ik vind dit, maar... Uh, andere mensen kunnen er weer anders over denken, en eigenlijk is iedereen gelijk. Maar volgens mij zit daar dus ook een paradox erin: is van nou, jij zegt van nou, de westerse cultuur is superieur aan, uh, aan de andere cultuur. Maar aan de andere kant zeg je ook wel weer van ja, er moet ook een bepaald ja, een gelijkheidsideaal zijn. En ik, en, en ik merk dat je daar geen keuze tussen maakt, terwijl ik misschien wel een keuze graag wil. Dus wat kies je nu? Kies je nu. Is er, is er... Uh, maar ik denk dat onze ideeën hierop verschillen op het micro en op het macro niveau. Zeg maar, als we kijken naar het macro niveau, dus als landen, als geheel en grote culturen als geheel, mm -hmm. dan moet je gaan zeggen van ik hoor behoor tot deze grote cultuur. En wij gaan niet zeggen over deze andere hele grote cultuur, wat zij moeten gaan doen. Op het micro-onderdeel, dan denk je wel, ik als persoon denk bepaalde ideeën en andere mensen kunnen anders gaan denken. Ik, ik, op, op een gegeven moment, als je gaat praten over geopolitiek is over dat gaat over zulke gigantische groepen mensen dan moet je gaan praten over een macro onderdeel. Dan moet je het individu loslaten om te gaan praten over het collectief. En als je gaat praten over het collectief dan moet je eenmaal mensen gaan samengroeperen in grote groepen die hetzelfde denken. Je moet het individu even loslaten want anders kan je onmogelijk in deze discussie te de gang gaan. Weet je wat ik denk? Ik weet niet in hoeverre jullie het daarmee eens zijn, maar ik probeer uh, een beetje in te zien waar jij vandaan komt en waarom wij ik heb het ik gevoel tenminste, af en toe uh, langs elkaar praten, dat willen we natuurlijk vermijden. Um, ik denk dat jij, um, je reacties over wat ik zeg, uh, redeneert vanuit, van je, je zou je niet moeten inmengen, want dan, je zou je niet beter en arrogant moeten voelen. Uh, vanuit een heel erg, wat zou je moeten doen, standpunt. Van Wat is voor jou uh, de eerlijke, uh, uh, de, de, de moreel gezien beste manier om er doorheen te gaan? en het te behandelen en ik ben het in, in die opvatting met je eens ik vind dat dat ook het nastreefbare ideaal is maar waar ik het over heb is puur de praktische kant als in uh, in deze situatie is het westen superieur omdat er gewoon meer middelen, macht uh, ja we, als wij willen kunnen we dat doen en dat, dat is niet goed nog slecht als je, ik kan je stellen maar wij vinden het niet goed we kunnen het doen um, en de invloed die het uitoefent, ja, de uit, het gaat ook uiteindelijk om de uitkomst uh, en, en de invloed die de situatie ook op ons heeft en hoe wij daarmee omgaan met, met dus vluchtelingencrisis in hoeverre je dat als reëel gevaar ziet. En in die zin, uh, interventie ook van bijvoorbeeld in Rusland of Turkije. Wat vind, wat vind je van dan het totaalplaatje? Snap je het ik bedoel? Of ratelijk te moeilijk? Nou, zeg maar, het gaat over heel veel verschillende dingen, maar als, we even specifiek, als je een specifiek antwoord van mij wilt, gaat het dan om de vraag over een interventie van Rusland en Turkije? Nou, het, het, het is natuurlijk ook een beetje zo dat het doel heiligt de middelen. En als jij een bepaald uh, ja, doel hebt waarvan de wereld daadwerkelijk beter wordt, dan vind ik een interventie geen slecht voorstel. Maar het is een hele hypocrite manier van interveneren als jij in een ene situatie wel zegt dat mensenrechten ja, geschonden worden en je daarom het recht grijpt om te interveneren, dan zou je ook in een andere situatie waarin de mensenrechten geschonden worden moeten interveneren. En dat is in dit geval niet het geval. Want in de ene situatie wordt wel geïnterveneerd, terwijl dat in de andere situatie niet gebeurt. Dus dan, ja, dan is de vraag, wat is de doel, het doel van de interventie? Waar is die op gebaseerd? Ja, want dat is natuurlijk. Uh, wat jij, noemt, jij noemt Turkije. En uiteindelijk noemt, jij is de Russische interventie altijd gebaseerd op iets en dat, dat weten we allemaal. Garantie. Nee, dat gaat niet om arrogantie. Eigen, belang. eigen belang. Het gaat uiteindelijk om ja. geld. En dat is toch logisch? Onze hele westerse economie draait op bepaalde grondstoffen. En dat kunnen we allemaal herleiden naar olie. En waar komt olie vandaan? Uit het midden oosten Ja, dat is nou wel één kanttekening. Dat is natuurlijk wel één kanttekening. Het feit dat bijvoorbeeld Amerika zelf is in olie. Ja. Is Amerika zorg voor voorzienend in olie. Want Amerika, de, de literprijs in Amerika is op dit moment iets van 57 cent. Gewoon ja, liter. Dat komt omdat Amerika zelfvoorzienend in olie is? Nee, dat is niet Amerika, dat is Canada. Canada heeft heel veel. Af, Amerika is zelfvoorzienend okay, in, in, zelf in, in, in, in, zelf in olie. Amerika is echt zelfvoorzienend in olie. Anders wat Amerika niet in Amerika is zelfvoorzienend in olie. Amerika is heel zelfvoorzienend in olie. Sterker ja. nog, in, in juist een heleboel. Olie- en gasbedrijven en sowieso ook energiemaatschappijen in het algemeen die meedoen op dit moment Canada. Waarom meiden die Canada? Die meedoen Canada omdat uh, in Canada Trudeau op dit moment aan de macht is, die heel erg pro CO2-taxen, etcetera, etcetera et cetera is. Dus als je op dit moment ook een energiemaatschappij bent, dan heb je veel meer baat bij het... Uh, ja, ja, ja. ja, ja inderdaad, inderdaad bij het zitten in Amerika dan um, op dit moment Kandidaat nu in Canada te zitten. Ja. Okay, nou. Als je gewoon over het algeheel naar de grote cijfers gaat kijken, dan zul je zien dat het over, over, over, over grote deel van de reserves op de wereld in het Midden-Oosten bevinden. Oh, maar dat, dat was zo. Kijk, dat was zo in de jaren negentig. Dat, dat is inderdaad zo, kijk, dat is, een, dat is een oude gedachte, omdat namelijk toen energie inderdaad moest vanuit het Midden-Oosten komen inderdaad. Maar je ziet gewoon een energietransitie op dit moment. Veel meer juist naar, uh, naar landen zoals in Amerika, uh, die inderdaad zo voorzien zijn. En dat is dus nu ook het probleem. En dat zie je dus ook. Maar je hebt heel veel zon in het Midden-Oosten. Dus als je met zonnepanelen wil werken, moet je ook het Midden-Oosten hebben. Maar ik denk, ik denk dus nogmaals, om even terug te komen wat ik net zei, is ik denk dat we ons heel goed moeten afvragen hè, wat het doel is van bepaalde interventies. Ja. En dat is in het geval van een Libië, uh, is het de vraag van, uh, ja, zorgen wij ervoor dat de situatie er daar beter van wordt? Of zorgen we ervoor dat de situatie er daar slechter van wordt? En in ons geval is het daar slechter van geworden. Ik zou willen inhaken eigenlijk nog op wat, wat Wim zei. Um, een nuance op het feit dat ja in de jaren negentig hadden ze daar ja, ja. veel olie. Ja, maar landen. dat zeg ik ook. Amerika maar, is zelfvoorzienend in olie. Dus dat maar, en ook met de transitie. Maar een nuance erop is... Dat is iets wat, wat nog steeds wel, het is nog steeds wel de reden geweest voor de inval in Irak en Gaddafi. Dus dat is iets waar we gewoon mee te maken hebben met het gevolg van die overtuiging dat daar de olie zit. En dat het er ook zit. Dat is een feit. Het Irak is natuurlijk onder volledig valse voorwenselen binnengevallen. Nee, dat, dat, dat, dat klopt dus ook. Hè? Dus dat in Irak om een valse vorm, he, dat de dat, dat, ja. uh, dat klopt, maar het gaat, er, het gaat er puur om dat de olieprijs is naar zo'n niveau op een gegeven moment toegegaan dat het dus inderdaad ook voordeliger werd om shill gas bijvoorbeeld... Uh, uh, schaligas. Ja, he, om ja. schaligas inderdaad op te boren. En dat is dus nu ook... Dat ligt dus ook echt ook aan de... Uh, he, dat is dus ook inderdaad die energietransitie inderdaad waarover ik dus ook spreek. Van ja, schaliegas is gewoon... Veel goedkoper um, uh, en ook veel, veel, uh, ja, veel makkelijker, ook in ieder geval in de VS, in ieder geval winbaar dan, dan olie. En ja. wat je daardoor dus ook ziet, juist ook door die, uh, door die energietransitie, dus dat uh, olieprijzen, weet je, iedereen die, die had het altijd over peak oil en uh, van goh, uh, olie dat komt op het hoogste punt, ja. daar kunnen we nooit meer. Uh, hey, dat, de oh, olieprijs zullen alleen maar stijgen, stijgen, stijgen, stijgen, stijgen, Dat is zoiets als een woning in Amsterdam. Dat gaat alleen maar omhoog. Ja. Dat zal nooit meer naar beneden gaan. En dat is dus het, het, het, het cruciale verschil. Wonen, eh, is dat mensen gewoon naar andere manieren gaan zoeken om naar energie te, te zoeken. En dat hebben ze in Showgas hebben ze dat gevonden. Ja, maar wat is... Maar wat, wat is nou nog de vraag van de stelling? Ja. Ik bedoel... Nou, de stelling is niet zo belangrijk. We moeten gewoon ja. een... een uh, we stellen een vraag Het is en... natuurlijk vrij onduidelijk. Uh, Waar we het over om hebben? Omdat, ja. omdat we... Ja, nee, maar dat is niet erg. We inmiddels... willen gewoon een mooi, ja, nee, ges ges ges mooi gesprek. Maar we hebben vraag, we inmiddels verschillende interventies uh, voorbij zien komen. Jij noemt Turkije, jij noemt Rusland. En dat is nu, zijn, en, en, We hebben Amerika al voorbij zien komen. Volgens mij komt Trump zo meteen nog aan de orde. Dat zijn natuurlijk wel allemaal landen met allerlei uh, ja, verschillende belangen. Uh, waardoor de steun, het uh, doel van de interventie en ook uh, de landen waarop de interventie gericht is verschilt. En uh, ik denk dat in dit geval doel heilig de middelen uh, een hele relevante uitspraak is. Nee, ja, zeker weten. Um, ik, wil, ja, ik, wil nu, ik wil het nu gaan afsluiten. Ik vond het een mooi gesprek. Ja, dat was zeker een mooi gesprek. Zeker een mooi gesprek. Dank jullie wel. Ja, maar ik wil nogmaals even herhalen. <laughs> okay. Ik ben natuurlijk gewoon pas 23 en ik vind het gewoon leuk om dat soort dingen na te denken. Maar de dingen die ik heb gezegd zijn niet per definitie de waarheid. Ja. Zeker. Ik denk gewoon na over dingen. Je kan het er mee eens zijn, je kan het ermee oneens zijn. chill als je ermee oneens zijn bent, want ik kunnen nog even een goede discussie erop houden. Nee, ik vind het mooi, maar, want uh, was ik heb ook een, er zit een Turks anarchist tegenover mij bij mijn stage en die man die is echt... Oh, ik had het zelf over mij gehad, ik ben niet Turks. Nee, nee, nee, nee, nee, tegenover mij bij mijn stage. Die man die heeft alles van Chomsky gelezen, ja. het is zo'n briljante gozer om naar te luisteren. En, en hij heeft ook, hij zegt, hij, ik ben het fundamenteel mee oneens in veel gevallen, maar er zit heel veel kern van waarheid en kennis in, begraven. En wat hij zelf ook zegt, ik ben mezelf ik heb mijn verhaal alleen maar. Ik vertel het je graag als je ernaar vraagt. Maar wat je daar uiteindelijk mee doet, dat moet je zelf weten. En ik wil jou daarin ook bedanken voor je. Voor je nou ja, ja voor Graag gedaan. Bedankt voor de leuke constructieve discussie. Ja, hoop, ik hoop dat de mensen die luisteren ook bij jou een kern van waarheid en kennis kunnen vinden. Zeker, die vind ik wel. Fijne avond nog. Dank je wel. Dag dag. Nou, daar zijn we weer. We zitten hier nu met, uh, met een andere sidekick, uh, namelijk Sander van Luid. En een nieuwe gast, namelijk Laurent Staartjes. Wij kunnen als Nou, familie van, hè? Uh, gedeeltelijk familie van. Dan zul je denken wat een bekende achternaam. En een nette vierde soort. Juist. Uh, en ik ben ook blij dat uh, degene die mij interviewt uh, ook uh, goed van bewust is hoe belangrijk het is om een goede snor te hebben. Ja, dat zeker. Dat is wat minder uh, net bijgehouden. Ik ben van de walrus. Zonder snorvet. Niet bijgetrimpt, ge, ge, niks. Dikke vette snorharen erbij. Ik ben toch wel een groot fan van Nietzsche. Um, nee. Maar vertel wat over jezelf, want ik ken jou niet. Nee, uh, dat kan kloppen. Ik uh, ben, uh, laat ik zeggen, ik ben 29 jaar. Uh, ik ben Amsterdammer, geboren en getogen Amsterdammer. Uh, Amsterdamse liberaal, zoals het heet. En ik uh, ben heel erg geïnteresseerd uh, in politiek. Ik ben ook politiek actief. Wat toevallig. Juist. Ik ben uh, politiek actief, uh, niet uh, binnen het forum zoals uh, veel mensen hier zijn. Ik ben politiek actief binnen de VVD. Maar ik heb uh, wel veel interesse in de verschillende manieren hoe liberalisme vorm krijgt binnen Amsterdam. Uh, en ik vind het ook fantastisch om te zien hoe het Forum uh, en andere partijen eigenlijk uh, daar nou ja, uh, handen en voeten aan geven. Oké, okay, mooi. Nou, wij hebben een drietal aan vragen, maar uh, ik denk niet dat ik ze allemaal ga stellen. Even voor de korte doorloop, voor de leuk. De eerste is, wat verwacht jij van de coalitievorming? De tweede is, is het volgens jou goed dat Trump zich mengt in het Midden-Oosten? En de laatste is de persoonlijke vraag... Of je deze zomer al een bijzonder plan hebt waar je op, uh, anticipeert. Uh, op anticipeert. Waar je nu al aan het geheugen bent. En tot nu toe heb ik het nooit, nog niet in die volgorde gedaan. Ik begin alsnog weer met de laatste. Want het is lekker luchtig begin. Um, heb je een leuk plan voor de zomer? Voor deze zomer? Oh wauw, dat is uh, altijd even een van de moeilijkste vragen. de ja. korte termijn. Nou ja, we zitten nu, uh, uh, voor de mensen die nu luisteren, uh, de uiterste deadline van de belasting is nog niet geweest. Uh, ik kan wel vertellen van als de uiterste deadline een beetje gunstig, uh, hè, als de teruggaan van de belasting gunstig uitvalt, ga ik wat verder weg en anders zal het waarschijnlijk Ierland worden, Dublin. Schitterende stad en uh, ja, ik heb er heel veel zin in. Lekker nog vakantie. Oké, okay, mooi. Dat is iets waar we allemaal naar uitkijken, denk ik. Um, wat voor een vraag zou een leuke voor jou zijn? Ja, nou zeker omdat je een partijkartelist bent. Is dan het natuurlijk heel leuk om de vraag te stellen wat jij verwacht van de coalitievorming? Ja, daar kan ik, uh, kan ik heel eerlijk over zijn. Um, ik vind het heel erg goed dat op dit moment het gesprek is aangegaan door het zogenaamde Motorblok met uh, GroenLinks. Uh, ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat de groene kant van GroenLinks uh, een podium krijgt. Uh, met name binnen de kant, uh, conservatieve kant van Nederland uh, wordt er vaak kritisch gekeken naar van joh, hoe moet dat nou met uh, duurzaamheid? Ja, uh, we hebben maar één planeet. Of je nou een redmeesterschap noemt zoals het CDA dat doet of de vervuiler betaalt zoals uh, de liberalen dat doen... Uh, het gaat erom dat er in ieder geval tijdens uh, deze onderhandelingen, tijdens deze formatiebespreking... ...er op uh, het groene deel een goed, werkbaar en realistisch akkoord gesloten wordt. Komen we op het tweede deel van GroenLinks, namelijk het linkse deel. Ook wel het rode deel gesproken. Ja, Watermeloenenclub, hè? groen van buiten, rood van binnen zeggen ze dat wel. En daar kunnen we kort over zijn... Uh, ik heb het partijprogramma van GroenLinks doorbekeken en met name op het rode deel, ik werd er bang van. Ja, ik denk met alle respect, het gaat hem gewoon niet worden. Uh, het alternatief op uh, GroenLinks is natuurlijk de ChristenUnie. Ook de ChristenUnie heeft het rentmeesterschap als groen uh, aspect. En ik denk, of ik weet eigenlijk wel zeker, dat wij gewoon een coalitie gaan krijgen zonder GroenLinks, maar met de ChristenUnie. Ja, maar ze moeten toch gewoon lekker met de PVV gaan regeren. PVV, SGP, Forum voor Democratie. Gewoon een rechtse koers. Ben gewoon... niet veel te libertarisch voor de PVV? Ja, ik ben redelijk libertarisch. Maar ik ben nog erger tegen iets als, wat, als een linkse partij. En ik denk wel dat, dat inderdaad heel veel partijen die nu in die besprekingen zitten, dat die echt hun karakter kwijtraken. Want zij zijn gevaarlijk genoeg om in dat linkse mee te worden getrokken. De CDA heeft een linkse kant. VVD heeft blijkbaar tegenwoordig ook een linkse kant. Hè. Ook de JOVD is extreem links aan het worden op dit moment. Um, uh, ja, ik, ik zie het wel een verkeerde kant op gaan. En ik weet niet of de Nederlanders daar in meerderheid nou zo blij mee zullen zijn. Het is toch meer pappen en nat houden, zeg maar, met opgestroopte mouwen. Laat ik er dan ingooien het idee. Um, want ik ben, ik ben het in grote lijnen met je eens met het idee. Gro groen rechts. Uh, met uh, met de duurste, ja, klimaat zijn we misschien niet verantwoordelijk voor, maar milieu. Uh, de spullen zijn tijdig, de, dat is een zekerheid die we hebben, dus er moet wel in die zin wat gebeuren. Uh, alles is beperkt, materieel gezien, tot de ruimte in gaan. Um, maar ik ben het wel fundamenteel met, met een groen groen-rechtse coalitie een, oneens. Um, wat ook een idee is, is een minderheidskabinet. En een, wat denk jij daarover? Ja, uh, als we het hebben over een minderheidskabinet... ...en dat is echt iets anders dan een zakenkabinet... ...zoals Thierry Baudet heeft voorgesteld. Uh, Van voor minderheidskabinet ben ik zeer groot voorstander. Ik vind het democratischer in vele opzichten... ...dan een minderheidskabinet. Uh, we hebben de afgelopen jaren namelijk al gewerkt... ...met een minderheidskabinet. De meeste Nederlanders hebben het niet doorgehaald. Dan zijn je heel fanatiek de politiek volgt. En we hebben voor de eerste keer hebben wij een kabinet gehad dat ook echt de vier jaar heeft volgehouden. Waarom? Omdat elke keer dat het spannend werd, en het werd vaak spannend, moest vanwege de Eerste Kamer, moest er opnieuw in de Tweede Kamer meerderheden uh, gevonden worden, moesten andere partijen erbij betrokken worden, partijen die anders geen ruimte hadden gehad uh, binnen een besluitvormingsproces en binnen de coalitieonderhandeling om een stempel te drukken. Nou ja, we hebben het gemerkt. Uh, Rutte noemt het zelf het beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, Eigenlijk wil ik daar wel in meegaan. Het was misschien ook wel het beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog. Juist omdat het een minderheidskabinet was. Wat heb je tegen een zakenkabinet dan? Nou, een uh, zakenkabinet uh, zoals dat door uh, Baudet is uh, voorgesteld. Uh, hij noemde onder andere uh, Robert uh, Dijkgraaf als een uh, potentieel minister. Uh, hij heeft hem waarschijnlijk zelf niet eerder over gehad Voor joh, zou je dat überhaupt willen doen? Uh, dat is gewoon een man die op dit moment echt een hele goede baan heeft. Heel erg gelukkig is in Amerika waar hij, nou ja, uh, Princeton, fantastisch, ja, Princeton, fantastische functie heeft. Kijk, dan komen we al snel uh, op het grote probleem van het zakenkabinet. Natuurlijk kunnen wij allemaal mensen gaan bedenken uh, die fantastisch zouden zijn voor een bepaalde functie van minister. Uiteindelijk moeten die mensen beschikbaar zijn en die mensen moeten ook een bepaald beleid willen uitdragen. Een zakenkabinet wordt ingewikkeld. Binnen een coalitie heb je al een plan, een coalitieakkoord. En dan kunnen daarbij gewoon mensen gezocht worden die qua kleur, qua gedachtegoed en qua vaardigheden daarbij passen om ook handen en voeten te geven aan dat specifieke plan. Daarom zeg ik: minderheidskabinet prima. Zakenkabinet, nee, dat is een no-go. Dat gaat gewoon niet werken in Nederland. Oké, okay, duidelijk. Ik denk dat je me daar ook wel in kan vinden. Ik dat je een extra gesprek hebt. Wat denk jij hiervan? Nou, ik vraag me af hoe jij staat tegenover het referendum. Als je toch over democratie, hè? Want daar heeft de VVD niet zo, uh, niet zo veel uh, aan. Ja. Uh, fantastisch, onderwerp, uh, uh, nogmaals, uh, fantastisch onderwerp, het referendum. Nogmaals, fantastisch uh, onderwerp, het referendum. Hierbij zou ik graag terug willen verwijzen uh, naar het uh, jaarverslag van de Raad van State... die een paar weken geleden uh, verschenen is... Uh, een van de grootste staatsrechtgeleerden van Nederland is toch echt onze eigen Donner. Uh, die gaf aan dat hij uh, dat is onze Donner. De man die ik nu bij vind als een sharia recht uh, wetgeving komt. In Juist, daar kom ik zo meteen uh, nog even op terug. Hij is een van de grootste staatsrechtgeleerden die we hebben. Hij is ook iemand die zei, joh. Directe democratie, en referenden, zijn een gevaar voor onze rechtsstaat. Ja, hij is daardoor flink op aangevallen door Baudet, door Niesco Dubbelboer en door Geen Stijl. Die hebben zowel in de volkskrant als op Geen Stijl hem flink te pakken gekregen. Toch, als je goed kijkt, je moet je vragen van wat wil je liever? Als wij een repressieve democratie willen hebben, dan moeten wij uh, accepteren dat iets als een correctief of een bindend referendum een inbreuk vormt op de hele, het hele gedachtegoed dat een repressieve democratie is. Ik denk ook, uh, ik ben zelf echt heel erg groot fan van democratische vernieuwing en ik zou hierbij ook heel erg graag de hoop willen uitspreken dat de mensen die hiervoor pleiten en dat is op dit moment echt D66 en het Forum voor Democratie dat ze goed gaan nadenken van hoe zit het staatsrechtelijk in elkaar als wij de democratie uh, willen verbeteren. Want veel punten die nu aangedragen worden als het gaat om bindende referenda zijn niet bedoeld om de, demo, uh, de repressieve democratie aan te vullen, maar zijn grotendeels bedoeld om de uh, repressieve democratie... Uh, te vervangen. En, en te hervormen. Dat is nee, dit woord dat, dat het gebruikt wordt. Het, hierin, hierin komt eigenlijk het, het, alle sterke punten. Hierin komen alle sterke punten van Cherry's en uh, proetschrift. Uh, aan bod eigenlijk. Een avond op de natiestaat staat is natuurlijk een enorm staatsrechtelijke uh, argumentatie. Van de implicaties van, van, van, van uh, elke vorm van, van ja, supranationaal gezag tot uh, referenda. Hoe die invloed hebben op de werking van de rechtsstaat. En Cherry heeft in een zekere zin een, een veel breder, op referenda na, een veel bredere visie op hoe die rechtsstaat uh, moet hervormen. En hoe dat uh, met nieuwe onderdelen hier en daar uh, met zijn tijd meegaat in plaats van dat het in dat door Beckiaanse blijft hangen. Dat is 150 jaar oud en het is eigenlijk nooit echt enorm hervormd behalve omdat uh, meer mensen mochten kiezen. Maar ja, nee, wat jij ook zegt, het is een veel breder idee dus waar het binnenpast, het referendum. Um, ik zou heel eerlijk zijn, ik ben op dit moment nog geen Thierry uh, Baudet-deskundige. Uh, ik denk uh, dat na zijn dood er vele Wetenschappers zullen opstaan die alles wat hij ooit gezegd en geschreven heeft in detail zullen bestuderen. Uh, op dit moment uh, steun ik wel uh, zijn pleidooi voor democratische vernieuwing. Wat ik te extreem vind is, wat je net ook al zei, uh, het, eigenlijk, het, het partijkartel, zoals hij dat noemt. Namelijk Hij zegt van, joh, dat is ooit in de, uh, de 19e eeuw is dat bedacht. We hanteren het nog steeds. Uh, ik denk dat dat te extreem is. Ik denk wel dat uh, onze democratie op heel veel punten aan vernieuwing en misschien wel hervorming toe is. Ik denk alleen dat de concrete instrumenten die nu aangedragen worden door Thierry, maar ook andere mensen, zoals het referendum... Uh, dat dat geen zoden aan de dijk zet. Dat dat nog, te, nog niet ontwikkeld genoeg is om daadwerkelijk een aanvulling of een vervanging kunnen zijn op de manier hoe wij op dit moment ons uh, staatsrechtelijk stelsel hebben ingericht. Ja, ja, ik ben het er nog wel met een je eens. Het is heel embryonaal natuurlijk. Die ideeën zijn heel embryonaal nog. Um, echt heel vernieuwend in, in de tijd waarin we leven, zeker. En ik denk ook dat het wel binnen het grotere plaatje van de geschiedenis nog steeds wel ondersteuning, uh, volle ondersteuning, mag genieten. In de zin van de geschiedenis loopt in schokken. Dus nu komt er een idee op. En uh, dat proberen we uit te voeren en dat gaat misschien niet goed. Uh, maar daar leren we van en dan komt het misschien later alsnog terug. Hetzelfde idee als met, uh, met bijvoorbeeld een EU. Ik had net een gesprek met een jongen en die stelde mij op een gegeven moment de vraag wat is er tegen, behalve wat betreft soevereiniteit, tegen een staat Europa en in een zekere zin vond ik dat een heel moeilijke, moeilijke vraag nog staat Europa aan zich, federale staat, volledig helemaal rechtsstatelijk rechtstaatelijk apparaat eronder en ik zei, nou ja, het is in de huidige zin, en daar waren we het over eens, in de huidige zin is het imperfect en behoeft het vernieuwing, maar het ideaal op zich, leeft al honderden jaren, is een klassiek Europees idee. En uh, misschien verloopt het ook in schokken, het moet nu zeker naar beneden, want er is te veel, uh, geloof ik tenminste, discontent, disapproval. We wij een Europese president kunnen kiezen en echt direct Europese parlementariërs kunnen kiezen... Dan vind ik het al een heel ander verhaal dan, dan hoe het nu gebeurt. Kijk, ik, ik zou bijvoorbeeld op Nigel Farage willen stemmen. Hè? Of op Martin Schulz. Uh, uh, als ik dat echt zou willen, welke ik het totaal niet wil natuurlijk. Transnationaal bedoel je? Ja, precies. Transnationaal staan. La, laat ons dan maar, inderdaad maar Europeanen voelen en ook gewoon echt Europees kunnen stemmen. Maar dan nog heb je het probleem dat er natuurlijk wel heel veel verschillende culturen zijn. Die zichzelf nog niet... Uh, zeg maar, wij voelen ons nog steeds meer Nederlander dan Europeaan. Dat, dat is natuurlijk met onze nationaliteiten heel anders. Uh, wij voelen ons meer Nederlander dan Amsterdammer, ik noem maar wat. Uh, dat zal voor de meeste Amsterdammers ook gelden, denk ik. Uh, um, ja, het is heel simpel. Wat voel je het meest? Dat is denk ik waar je de macht moet leggen. Ja, als je het vergelijkt met Amerika, die hebben veel meer binding tussen Americanen. de Staten. Ze voelen zich ook Texa en ze voelen zich ook in de, de community. Dat was een primair Amerikaan. En dat, dat zal misschien ook zijn ontstaan door inderdaad... Hè, het dat je het zingt... En dat je uh, die hele grondwet uh, met de Paplevel krijgt ingegroten, et cetera, et cetera. Maar ja, waar het door wordt ontstaan is misschien niet zo belangrijk. De vraag is... Wat voel je nu het meest? En Nederlanders voelen zich gewoon geen Europeaan in meerderheid, heel simpel. In die zin verloopt het dus met dat idee dat het in schokken verloopt. Dat kan ook gelden voor de ideeën van Thierry. En in hoeverre zie jij bijvoorbeeld dan een toekomst in, in die ideeën van Thierry? Of gewoon het nieuwe rechts in het algemeen? Dat die hervormingen misschien over de lange termijn nog wel belangrijk kunnen zijn? En dat je het dan nu moet steunen in plaats van het uitstellen. Want de verandering gaat er misschien toch wel komen. Dan denk jij, heel deterministisch gedachten. Nou ja, wat ik heel erg belangrijk vind. En uh, het op grote hoogte is, denk ik, uh, Thierry daarmee me eens. Het is het democratische beginsel. Het democratische beginsel is eigenlijk waar we alles qua uh, rechtsstaat en qua staatsvorming aan moeten toetsen. Namelijk... Uh, ...zij die regeerd worden... ...regeren. Met andere woorden... Uh, ...over wie beslissingen... ...genomen wordt... ...zij mogen daarin meepraten. Nou ja, en natuurlijk... ...we weten allemaal... ...dat uh, binnen Europa... ...een klein groepje mensen... ...actief is... ...die op hele grote afstand staan... ...van ons hier, ook vanavond... ...en uh, die toch beslissingen nemen over allerlei zaken die ons ook aangaan. Nou, dat is grotendeels in strijd met het democratisch beginsel. En ik denk, of eigenlijk weet ik dat wel, dat zeg maar het nieuwe rechtse gedachtegoed een heel erg belangrijke rol kan gaan spelen om dit democratische beginsel van weer op de voorgrond te kunnen stellen. En als ik hierbij een voorzetje mag geven. Ik vind het natuurlijk superbelangrijk uh, dat we het Europees parlement hebben... waar ook vertegenwoordigers van Nederland zitten... ...die invloed uitoefenen en die de macht controleren die in Europa plaatsvindt. Eigenlijk zou ik het nog veel belangrijker vinden... ...dat onze Haagse, uh, ons Haagse parlement... ...veel meer invloed zou kunnen krijgen binnen wat er in Europa gebeurt. Want waarom? Zij zijn binnen onze representatieve democratie... Hoe krakkemikkig die op veel punten ook mogen zijn, zijn zij toch onze vertegenwoordiging. Zij zijn toch van ons. En zij horen ook binnen Europa een volwaardige positie te krijgen. En we merken nu heel erg, en daar hebben zowel de PVV, de VVD, maar ook Thierry, altijd veel kritiek op gehad. Uh, zij horen, uh, ons nationale parlement hoort pas heel veel belangrijke beslissingen als laatste. Ja, dat is gewoon iets waar het nieuwe rechts echt een groot verschil in kan maken. Nou ja, maar... Van joh, dit was ooit, dit gaat in de toekomst anders zijn. Maar, maar, maar dan is de vraag natuurlijk wat je, wat dat onderwerp betreft bij de VVD zoekt. Want de VVD heeft he, op wat kritische geluiden na volgens mij niet echt actie ondernomen om uh, bepaalde zeggenschap van Europa naar de lidstaten toe te halen. Of inderdaad om Europa te hervormen überhaupt. Of, of ben je daarmee eens? Of zeg je van nou de VVD heeft wel meer gedaan dan dat? Um, ik vind als zo uh, Europa willen hervormen, vind ik om heel veel redenen beangstigend. Uh, waar ik wel graag op wil wijzen is dat uh, onze minister-president Rutte was uh, eigenlijk voorzitter van de Europese Unie op een heel erg belangrijk moment... Hij heeft toen ook, zeker uh, met oog op de vleemding heel erg veel belangrijke punten doorheen weten te krijgen. Hij heeft echt leiding weten te geven van hoe uh, Europa er ook uit kan zien. Natuurlijk kan je zeggen van joh, moet een klein land, want we zijn een klein land, moet die niet gewoon de hele, uh, naar de ordening van Europa, naar zijn hand zetten uh, en schapen naar zijn evenbeeld. Ik denk van joh. Weet je, juist Nederlanders zijn internationaal op zich realistisch. Laten we alsjeblieft van dat soort dingen gewoon ver weg blijven. Laten we gewoon kijken van wat kunnen wij wel doen. Niet meer kijken van wat zouden we wel moeten doen. Want natuurlijk, als we kijken naar wat we zouden moeten doen, dan zouden we alles naar ons eigen evenbeeld moeten hervormen. Maar we zijn juist heel erg goed in om in de ruimte die we hebben. De dingen voor elkaar te krijgen, die we willen voor elkaar krijgen. En als ik heel eerlijk ben, daar is juist de VVD hier een meester in. En dat heeft Mark Rutte met name bewezen. Ik wil eigenlijk hiermee eindigen met dit pleidooi voor de VVD, hoe raar dat ook voor de Batten is. Maar het is mooi om ook iemand die een tegenwoord biedt ooit het laatste woord te geven. Dat is ook te respecteren, natuurlijk. Durven het oneens te zijn. Um, ja. Het was uh, de pat de, de 4 Lenteborrel van 21 april. Juist, ja, kunnen we een stichtelijk woord eindigen? Een stichtelijk woord. Over wat? Nou, over de lente. Of over, over de lente. De, de, de maatschappij in het algemeen. Nou, ik ben zo gelukkig nu dat de mensen weer dopamine krijgen. Je kan je winterlijke bezinningsperiode, waarin je een beetje door, door, de, door de, de lack of dopamine in, in een soort van pessimistische waas leeft. Die, kan je, die mag je eindelijk loslaten weer even. En je mag weer even een beetje het, het, ja, het genieten, de roes van de zomer verwelkomen. En ik merk het in de mensen om me heen. Mensen zijn wat blijer, gelukkiger, opener. En, uh, ja, dat uh, heeft ook zijn invloed op de intellectuele gesprekken die je kan voeren. Ja, dat, uh, ja. verder uh, wat ze interessant aan de lente: paashazen, Die waren heel lekker. Ik hoop dat alle luisteraars zijn, uh, een lekker paasontbijt hebben gehad, paasbrunch. Ja. Genot, genot en uh, wedergeboorte. Jij nog een stichtelijk woord over de lente? Nee. Nee, uh, jij? Ik zou bijna Herman Korter willen citeren. Maar niet dat dat echt een hele linkse jongen was. Dus nee, ik uh, sluit hierbij Nee, heel af. Nou, dat was dit de Lenteborrel-podcast van vanavond. En uh, tot volgende week. Tot volgende week.